The message with the baker, even check the number in the telephone book. Got so awfully, awfully worried to my baby's house. Als het goed is, ja, er, er slaat iets uit. De dus ja. microfoon kan nog iets harder. Ik zal er dus een stoel bij pakken. Een beetje klem, maar dat hoort zo. <lacht> dat kunnen we zo overhandelen. <tie> zo. Was dat? Ja, dat is helemaal goed. Ja, ja. Zo. Ja, ja. Nu zijn we er echt. Dan kan ik dit uitzetten. Zo. Ja, ja, het is ook nog gelukt. Kijk, als het goed is uh, gaat de techno maar weer door. Dat is heel grappig. Dat heb je dan altijd hè, op dat soort momenten. Ja, ik moest even de deur open doen. Dit is een hele interessante radio. Dit. Ja, ik zit te kijken Kijk. naar de schermen. Gaaf. Zo, nou. Nu zijn we er, als het goed is. Kijk, en uh, Barkus is er ook. Nou, Barkus... Ik heb bezoek vanavond. Hallo, allemaal. En je hebt ook een naam, toch? Ja, ik heet Phil. Kijk. Phil Bos. Nou, en ik heet Guus. Dus Guus en Phil zijn vanavond op de radio. En ja, ik kreeg een soort... Laatst kwam Phil bij mij op bezoek en die wilde gewoon een soort gesprek opnemen. Dat is een ongelofelijke, gekke omstandigheid geworden met heel veel woorden. En ik heb eigenlijk helemaal niet zoveel gezegd, ja. heel veel mensen wel, maar ik niet, dus ik dacht nou, misschien moeten we dat nog eens omgekeerd overdoen. Oh ja. ik dacht dus eigenlijk aan een dubbel interview eigenlijk Oh mooi, ja op zich, ja het idee vind ik heel erg leuk, want uh, toen ik uh, bij jou kwam ik kom gewoon aan bij jou en dan uh, heb, ik mijn, uh, heb ik altijd mijn audio recorder bij. Dus ik doe het ook met audio. Dus eigenlijk uh, is het een uh, soort, uh, ja, dit is ook, heeft ook geen beeld natuurlijk. Nee. En, uh, en ik ben filmmaker, kunstenaar filmmaker. Je bent geïnteresseerd in audio, maar je bent filmmaker. Ja. Dat en, moet, uh, moet je het toch even uitleggen. Uh, nou, ik, uh, ik, neem, uh, ik maak films en daarmee uh, neem ik uh, gescheiden op vaak. Uh, dus of audio, dat dus ik me concentreer op de woorden. Waar ik vaak wel moeite mee heb, zeg maar, woorden. Mm -hmm. <laughs> en, uh, ik, uh, en ik uh, film dan zonder geluid. Oh ja, oké. Okay. Ja, de, deze Tof. is... Voor... Oh, we hebben het er hier al een. zo. Want dat klinkt ook altijd leuk op ja, de radio er als er geluiden uit. bij zijn. Ja, precies. Maar je, je, je, je doet de audio helemaal los van het beeld? Ja, vaak wel. Dus bij jou ja. kan ik niet een film zien of zo dat uh, iemand ook uh, lipsynchroon praat. Nee, nee, er komen überhaupt. Uh, Geen pratende mensen in voor. <lacht> Geen mensen in voor. <lacht> er komen wel mensen in voor, maar dan hoor je ze alleen uh -huh. maar spreken. En uh, uh, en als ik mensen in beeld heb, is het vaak dat zij eigenlijk onherkenbaar zijn. Niet echt identificeren in het gezicht of zo, maar eerder van een afstand. En dat, ik, dat zij bezig zijn met bepaalde dingen te bekijken. Of te, ze hebben het over iets, maar dan haal ik het geluid weer weg. Zodat je eigenlijk de aandacht krijgt op hoe iemand... Beweegt en hoe iemands uh, ja, uh, fysieke verschijning mm -hmm. eigenlijk is. Dus, en vooral in de, in de manier van, van communiceren of naar iets kijken. Of iets proberen te duiden of te snappen. Maar vaak vind ik dan met woorden, daarom haal ik vaak de woorden dan weg. Dat woorden vaak ook een soort tussen jou en het, mm -hmm. waar je naartoe kijkt, in komt te staan. Waardoor, waardoor die, en die woorden gaan dan daartussen staan. Terwijl dat ik eigenlijk geïnteresseerd ben in hoe. Ja, hoe de wereld zich toont. Zich verschijnt zonder dat al die betekenislagen die in woorden worden, kunnen worden gevat... ertussen komen te staan. Terwijl dat ik wel natuurlijk in woorden ook geïnteresseerd ben. Want ze kunnen wel degelijk wat zeggen. Maar, ja, uh, maar het is dan <laughs> toch weer wat wie er waar uit begrijpt. Ja. ja. Toch? Ja. ja. We kunnen, is ook. kunnen, kunnen ja. voor alles een woord bedenken. En als jij en ik afspreken dat we een bepaald iets hier... ...voor het dan zo en zo gaan noemen. Ja. Ja. Dan is dat, dat duurt heel ons, lang uh... voordat mensen daar achter komen ja. waar we het over hebben, denk ik. Ja. ja dus, dus taal het is... is ook heel erg een afspraak. Ja, ja inderdaad. Ja, klopt. Maar, maar het leuke is van zo'n afspraak, daar kun je ook een beetje zo tussendoor fietsen. Ja. Ja. Met, uh... Ik ben altijd geïnteresseerd in het tussendoor fietsen. Ja. Van, want daardoor kom je op hele andere ideeën. Ja. Terwijl een heleboel mensen die willen een soort van, net zoals dat jij net eigenlijk deed, gewoon hup, duidelijk een strak verhaal van dit en dat is er aan de hand. En zo en zo doe ik het. Ja. Ja. Maar dat het inderdaad, nou weet je inderdaad, dat vind Terwijl ik Ik ook heb liever het... zoiets van, nou, hou, ja, laat me gaan. Dan, dan kun, dan kun je jaren <laughs> over doen om te vertellen wat je doet. Ja. Je. ja, en eigenlijk, eigenlijk is dat ook meteen het, uh, ik vind het ook best wel het probleem, dat heb ik, dus, ik heb moeite met taal, omdat je dus dan praat. Um, Hier zijn trouwens mensen die ook tegen je praten. Hè? Dus dat is wel oh, handig leek. om te weten. Oké. Okay. Veel spreekt sneller. Spreekt sneller. Maar Loes, accent en informatie lijken erg... Ja. Nee toch? Klinkt nu anders, die stem. <laughs> nou, in ieder geval... Ze zijn okay. met je bezig. Okay. En nu nou ja. hebben ze het alleen grappig. nog maar over intonaties en manieren van praten. Ja. Terwijl wij hebben het zelfs al gehad over het nog moeilijkere stukje: de woorden. Ja. Ja. Jij, je kan hele leuke woorden met een compleet verkeerde intonatie helemaal anders begrijpen. Ja. Of uitleggen. Ja. Ja. Ja. Dat, Dat vind uh, ik toch wel. Uh, ja. Ik vind woorden altijd. Het heeft mij van jongs af aan geïnteresseerd. Ja. Ik hoorde mensen die zeiden iets over mensen. En dat woord, dat kreeg bij mij gelijk zo'n negatieve bijklank. Mm -hmm. Dat is natuurlijk ook mijn afwijking. Want die mensen gebruikten het in een negatieve zin. Ja. En toen dacht ik, ik bedenk daar een mooier woord voor. Ja. Heb ik heb het een paar weken voorgehouden. En toen kwam ik erachter dat zelfs met dat mooie woord... ...bleef het toch hetzelfde betekenen. Maar ja. het, het zat in de context ook nog eens. ja. Dus nou, je precies, hebt niet ja. alleen de intonatie, ja. Ja. dan heb je de context, dan ja. heb je nog hoe snel je spreekt, ja. dan heb je nog het accent. Ja. Oh, ja, het accent. Maar ik vind dat heel mooi inderdaad dat je dus dat dus een woord verschillende betekenis kan hebben en dat verschillende contexten één ding eigenlijk totaal anders doen voorkomen. En daar hou ik heel erg van. Dan wordt eigenlijk een woord, kan dat wat vloeibaarder worden of wat... Uh, het, ...het is dus niet één vaststaande, vaststaande betekenis... ...maar ik hou er heel erg van dat, die, dat één ding door verschillende gezichtspunten mm -hmm. kan, eigenlijk kan gaan. En uh, Ik hou ook heel erg van woorden die visueel... Uh, ik hou heel erg van, van beeld en taal, maar niet zozeer dat ze elkaar uitleggen... ...maar eerder dat je... Uh, dat het woord dus een andere betekenis zou kunnen krijgen... of dat het beeld een andere betekenis zou kunnen krijgen. En eigenlijk is dat wat ik in de films probeer te zoeken... dat dus een vaste betekenis je ontglipt... en dat er, dat er een soort van stroom kan komen in betekenis... Hè? waardoor je eigenlijk dus niet mm -hmm. in, een, in een... zoals je een foto maakt in een framepje iets zet. Wat ik, ik gebruik dus een camera, dus ik gebruik dus wel degelijk frames... Yeah. Je bent alles in hokjes aan het douwen in ieder geval. Ja, ja. <laughs> continu. <laughs> en, en hoe, je kan, hoe kan, kan je hoe kan je hokjes douwen? Ja, nou, ja, liever niet dus. Nee, Kijk, ik vind dat het is het... dan grappig. Dus je bent ja. echt continu bezig dingen in hokjes te douwen. Ja. En je houdt er niet van. Nee. Ik vind dat, dat vind ik een goede ja. mentaliteit, ja. En, en inderdaad, de, de grote vraag is dan hoe, weet je. Hoe krijg je dan... Hoe krijg, hoe krijg je het losweken van betekenis? Hoe kan je het... En, en voor mij is, is uh, zeg maar... Mm -hmm. uh, hoe je tot kennis komt, vind ik een hele, hele interessante vraag, en uh, hoe, je, hoe je iets kan kennen, of zo en, um, en ja, dan blijf ik, uh, dan, dan heb je verschillende zintuigen, waardoor je, als je iets ziet, dan, dan ben ik eigenlijk heel erg benieuwd naar het moment, voordat de betekenissen zeg maar vast zijn, gaan Kleven, wat op zich handig is voor sommigen. Als je bijvoorbeeld een wetenschap denkt, dan meet je iets en dan, dan zit het in een vaste waarde. Want dat je meet iets, 1, 2, 3, 4, Dus iets vast. Maar ik ben eigenlijk geïnteresseerd in, de, in het moment voordat het eigenlijk vast is en dat je nog allerlei gevoelens hebt en sensaties. Uh, en uh, dat, die, die, die uh, antwoorden van jou, uh, in, innerlijke antwoorden, daar, dat vind ik heel fascinerend om daar ruimte aan te geven. Om daar, om daar ja, letterlijk ruimte aan te geven. Dus mijn films zijn vrij sloom en traag. Maar en... oh, dat is jou ook opgevallen. Ja, nee. <laughs> maar ja, je gaat binnenkort ook een uh, film maken over. wat had ik nou gehoord? Een uh, Franse boeldog? Ja, inderdaad. Ja, ja, in kort, inderdaad uh, ik denk hè, oh, huh? Een ja. Franse boeldog, wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Ja, nou, dat is, dat is eigenlijk een, meer een samenwerking met een filosoof. Mm -hmm. En uh, zij vroeg mij, uh, ze stelde mij de vraag om uh, in het kader van haar werken daar een korte film over te willen schieten. Waardoor ik eigenlijk geïnteresseerd ben in, in de, in de bulldogs standpunt. Dus uh, hoe... Dat is zo'n ingedeukte hond. Ja, inderdaad. Ja, ja dat is inderdaad zo'n ingedeukte hond. En... Uh, die heeft heel veel uh, problemen gehad van zijn lichaam door mm -hmm. fok uh, en dat ze daardoor het lijf helemaal, ja, dat de ademhaling heel moeilijk gaat en dat hij eigenlijk heel, uh, ja, veel problemen heeft dus met ademen en met, uh, oh ja, met uh, kinderen baren. Dus dat, Omdat wij het allemaal zo mooi vinden, zo'n hond. Ja, dat dat wij, ja, we zijn inderdaad bepaalde onderdelen zijn er uitgeselecteerd en dan wordt dat. Wordt dat over en over, uh, zeg maar... Uh, van... Net zoiets als dikbeelkoeien, die, die moeten al, krijgen altijd een keizersnee. Ja. En dan moeten er dus echt ribben doorgezaagd worden bij een koe. Ja, er stort hier altijd van alles in. Het is het, het, is het meest perfecte studio van Nederland dit. Ja. En met allerlei geluiden, gewoon onverwacht. Ze komen oh ja. gewoon overal vandaan. Je hebt ook instrumenten hangen. Eh, de, de, de, iedere vrijdagavond kan je hier met instrumenten komen spelen. Mm. Ja. Van ah, elf mooi. tot één uh, open het, uh, podium. Oh, gaaf. Ja. Ja. Ah. Mooi man. Maar ja. Eh, ja, nou inderdaad die hond. Dus uh, nou ja, het gaat eigenlijk over, uh, ja, wat ja, daar, ik ben er mee bezig. Dus dat is uh, iets uh, waar ik straks meer over kan uh, vertellen als het af is. Uh, het is, uh, het zal gewoon uh, een poging zijn om vanuit een... Perspectief van een hond voor zover dat kan. Uh... Je bedoelt ook zo laag bij de grond als die Franse. Ja, ja huh? inderdaad. Dan proberen we inderdaad uh, dat, uh, ja, dat we zo'n uh, dat we dus niet het mens. Het menselijke standpunt, hè. En uh, dat alles wat wij graag, wat er graag uh, bepaald kan worden. En alles, weet je, het menselijk kijken het menselijk denken. Dat waar ik, ik dus in mijn eigen werk veel over nadenken. Over dat, dat we allemaal zo worden bepaald. Onze gang, hang, gang en wandel en zo. Dat is allemaal. en ja, de, Eigenlijk wil ik dus ook hier een ruimte geven aan wat dus niet bepaald kan zijn. En ja, het is een beetje moeilijk nu op dit moment nee, uit te leggen. Maar... niet bepaald. Dat is gewoon uh, heel helder. Ja. Toch? Ja, ja ik hoop. Ik ja, hoop het. Op het moment dat je het niet in een hokje kan houden. Ja. Ja. Ja. Oké, okay. ja. Ja. Dus het is moeilijk je in beeld te brengen ook. Ja, heel dus moeilijk Dus het is een in interessant ja. probleem. Probeersel, ja, probleem. Ja, ja. Dus dan moeten we maar even gaan bekijken hoe we dat, uh, hoe we dat eigenlijk gaan uh, uitvogelen. Maar uh, ja, dat is eigenlijk meer, dat zou ik meer een soort, uh, ja... ja. Het is meer, dit is, gaat echt over een onderwerp. Heel vaak gaan mijn films over, over het na, over, ook over het nadenken over wat wij nou eigenlijk zien. Wat is nou wat we zien? Waarom zien we het zo? Uh, nadenken over uh, wat, is het, wat we ook niet zien. en uh, nou ja, Dat probeer ik dan te onderzoeken. Ja. Nadenken over waarneming. en uh, Dit is echt over de hond. Is echt een onderwerp, echt een object. Een object wat dan nou, eigenlijk... heb je, dat heb je eigenlijk nog nooit gedaan op die nee, manier. Nee, ik heb het inderdaad nou nooit gedaan. Het is echt een. Eigenlijk is het dus ook een soort een object wat dan uh, neer wordt gezet om, om, om ja, ook mee te pronken. En, en, nou, en, uh, en uh, pro pronken mensen. Mensen willen juist liefde van die hond, toch? Ja, ja ik, het is misschien nu op dit moment een beetje gekleurd omdat ik naar wat shows ben geweest. Mm -hmm. Oh jee, ja, dat moet je uh, nooit doen. En, nooit naar honderd shows. Ja, ja? oké. Okay. En uh, dus ja, dus dat, dat, ja, die relatie die je dan hebt. Dat is dus inderdaad het tegenstrijdige van het hele iets wat, wat mensen graag willen laten zien. Maar ook de, ze hebben het allemaal over de enorme liefde die er is tussen degene en de hond. En dat deze hond zo verschrikkelijk lief zijn om, en zo verschrikkelijk veel zijn om van te houden. En en ik vind dat heel erg uh, lief ook. Ik word er altijd wel heel blij van als mensen zo uh, over wat dan ook kunnen praten. Ja, het is een zielig beest, dus en daar het is, hou je ja. van natuurlijk. Ja, ja inderdaad, zielig. Nou, en de, dat roept, beest die denkt ja. van, nou, ik ben zielig en eindelijk, daar houdt iemand van me. Het ja. gaat altijd goed. Ja, ja. dat gaat inderdaad. Uh, ja. Maar ik vraag me dan altijd af, zouden ze lekker zijn in de nasi, eerlijk gezegd? Ja, ja. Heb je dat daar gevraagd nee, ook? Nog niet, uh, nee. nee, dat is wel een. Uh, je ja. hebt wel met die kinologen gepraat? Nee, ook nog niet. Nee, oh, we staan echt helemaal aan het begin. Ja. Want Die zijn wel aan het afspreken steeds nieuwe regels en betere regels. zodat er toch wat minder van die rare vokkafwijkingen komen. Ja. Ja. Dus ze zijn er mee aan het werk. Maar ja. in Nederland heb je al een probleem. Je kan stambomen krijgen van verschillende bronnen, dus je kan zelfs dus onbetrouwbare stambomen krijgen. Ja, dat? Nee, het is helemaal niet beschermd of zo. Jij kan ook je eigen. Je kan ook zo beginnen. Het begin ja. de de bokser van mijn part, ja. of de chihuahua ja. Die zijn ook hip tegenwoordig. Ja, ja inderdaad. Dat ja, is toch ook een raar soort wolf? Ja. Ja. Vind je niet? Het is allemaal een wolf. Al die hondjes is allemaal een wolf. Ja. Het is niet een kruising tussen iets. Nee, het komt uit een wolf. Ja. Als je dat allemaal weer bij elkaar prompt, dan heb je uiteindelijk een wolf. Ja. En ik denk dat de meeste mensen het liefst een wolf zouden willen hebben. Ja. Maar je bedoelt een soort oerhond of zo? Nee, een wolf. Gewoon een wolf. Een hartstikke betrouwbare huisdier. Die, die, die zijn zo onderdanig als ik weet niet wat. Dat, ja. de, de meeste honden zijn lastiger. Ja. Je kan beter een wolf nemen hoor omdat ze weten om nog in een groep te leven. Die zo. snappen precies alle regels ja. die zitten al in hun hoofd. Ja. En bij die honden, ja, die hebben nog wel die wolvenregels, maar het zit ergens ja. ondergespit of weggedouwd. Vanwege ja. dat ze een korter voorhoofd moesten hebben of een, ja. een, een, een veel langere neus. Hè? Want dat heb je ook, dat ze bijna geen schedelinhoud meer hebben. Omdat ze... Bij die windhonden bijvoorbeeld, ja. die, die, die, die kunnen niks anders dan ze alleen maar ja, moeten lopen Ze moeten bewegen. En... Ja. Ja, dus eigenlijk deze honden, die, uh, wat eigenlijk mensen dan ook wel wolf, zoeken. He? Ook die hond. Ook dat is een, ja. Dat is echt een wolf. Ook een wolf, ja. Dat is ja. ook wel een mooie, uh, ook wel een mooie dat is perspectief. Echt een wolf. Ja. Dat zit er echt nog in. Dat kun je er zo uithalen. Ah. Zet maar een stel oh, honden zo op een een of andere vuilnisbelt. Nou, op een gegeven moment krijg je dezelfde roedelvorming als bij wolven. Er is er eentje de baas en die anderen die wachten tot die anderen uitgegeten zijn. En die doet zo en die doet zo en ja. Gaat prima af. Ja. hond is een van de weinige beesten die ik ken. Die het prima afgaat om gewoon ondergeschikt te zijn. Ja. De aapachtige. Die zelfs de, de laagste instantie Die proberen nog steeds een stapje hoger te komen. Oh ja. Kan ik ja. jou ook interviewen voor de honden? Ja, nee, maar nee, je kan mij nou interviewen. Het is een dubbel interview. Ja. Hè, dus ja. Ik probeer het al een beetje te mixen. Ja, dat ja. is heel goed. Ja, en die honden die, die staan ook in relatie, weet je, hun zijn is ook omdat ze in relatie staan mm -hmm. tot de andere, weet je, zij, hun bete zij betekenen omdat zij in een groep zitten. En dat is dus wat uh, alle honden nog steeds wel hebben, dat ze samen met een, dan nu een mensrelatie uh, hebben. Ja. Nou, zien ze dat het een mens is? Ja, ook nog, ja. Op zich, misschien zijn we gewoon ja. rare honden. Ja wij, ja, wij zijn rare honden. Toch? ja. Ja. Ja. ja. En de meeste mensen behandelen honden alsof het hele rare mensen zijn. Ja. Of, of een de ideale mens, doen. ja. Ja. Ja, ook nog niet eens als je vriend, hè? Want zo doe je ook niet tegen je vriend. Nee, nee, ik denk dat die op een gegeven moment heel snel op je uitgekeken zijn als je dat zou doen. Ja, toch? Ja. ja, toch? Of je kind. Nee, ja. ja. Het is, het is een uh, heel interessante relatie. Ja, dat vind ik wel mooi, inderdaad. Wij zijn gewoon rare honden. Ja. Ja, nou laten we, ja, laten we daar... Al, alweer een probleem ja. uit de wereld, in ja, ieder geval. Zijn ze nog wat aan het zeggen? Ja, uberhonden zijn we eigenlijk ook nog. Hmm. Op het moment dat je in de relatie tot een echte hond... Dan die honden, denk je, van mij zijn een uberhond. Oh, maar als het goed is, ik, ik zie al dat alles goed werkt. Ik kan het nog groter maken, mag ik even. Kun je kleinere letters lezen? Zoals dit? Uh... Dat is altijd een hele onbeleefde vraag, dat weet ik. Maar zo ben ik nou eenmaal. Nou, dit is goed te lezen. Ja. Dit was tegelijk. Ik zou. Ik zou eventueel kleinere letters kunnen maken. Dan krijg we nog meer tekst. Want die mensen die typen dan. Ja, mooi. Nootski. Veel steden lopen over honden rond. Gewoon op zichzelf en op elkaar. Ja. Ja, dat is ook fantastisch. Dat je gewoon uh, honden roedels in de stad. Ja, heb je. Niet, uh, in Nederland kom je het niet tegen, maar ga naar Bulgarije, Roemenië. Ja, ja. ja. In, Turkije oh. ja, ja maar... in Turkije ook. Ja, overal natuurlijk. Turkije ook. Ja, tuurlijk. Ja, dat was wat ik heel mooi vond. Uh, over relatie mensen en dier eigenlijk. Was dat daar toen ik in Turkije was, was ook voor een film. En er waren er uh, opstanden, waren er. Uh, ja, opstanden door mm -hmm. de mensen. En uh, op een gegeven moment kwam de politie in aan, uh, in uh, eraan met uh, van die uh, rookbommen en uh, traangas en zo. En er waren, zijn er heel veel beesten op straat. En mensen die renden de straat op, haalden die straatbeesten weer terug mm -hmm. in huis. Of terug, of in huis. Ze zijn van niemand, Het is, uh, maar ze zijn ook van iedereen. Oké, okay, dus mensen houden wel van die. Ja, ja, en, en de volgende dag, iedereen die liep op straat. En uh, iedereen was eigenlijk gewoon geschrokken en, en uh, ja, van, van slag. En iedereen die gingen die, ging die beesten enorm aaien. Het was echt gewoon zo'n... Uh, en die beesten waren zelf natuurlijk ook van slag. Maar mensen, die, hadden, die, die zochten die beesten op om... Uh, ja, om, om gewoon door het aaien, zeg maar, het even de, de, de toestand te verwerken. Hmm. Dus overal oh, alle katten kwamen weer, alle honden kwamen weer. En iedereen die boog steeds op de, in de straat door de knieën om die beesten steeds maar weer te aaien. Het was echt, ik vond het heel, ja, ik vond het wel... Uh... En dat heb je ook gefilmd? Nee, dat was nee, meer raar, een heel, want Het is een heel bijzonder moment eigenlijk, ja. vind ik. Ja, zo, ja. Ja, dat was een van de... Hoe zou je dat nou beschrijven als je andere woorden zou moeten gebruiken? Want daar ging je films over. Ja, dan zou ik het in relatie met... Uh, toch met beelden. Ik merk toch dat het beeld... Maar heb je dat beeld? Dat heb je in je hoofd. Maar dat beeld kun je nooit laten naspelen, zoiets. Nee. Dat is een emotionele... Ja. Emotionele reactie. Ja. ja. Ja, je bedoelt een soort vertaling, maar dan niet letterlijk. Ja, want ja. je hebt het beeld niet, je hebt het geluid niet. Nee, het is een verhaal dan. Het kan ook als verhaal Het, het is zijn. een verhaal, ja, ja. het is een heel mooi verhaal. Dat, dat kan je uitdiepen. Ja, ja. ja dat zou inderdaad uh, kunnen. Er zijn zoveel... En eigenlijk zijn dat dingen die in gesprekken... Dat is ook gaaf eigenlijk. Dat in gesprekken dat soort dingen naar boven komen... En terwijl als je, als je nadenkt over iets... Mm -hmm. ...dat die eigenlijk ontoegankelijk blijven of zo. Voor nou, mij, zo om... merkt het bij mij vaak. Nou, dat is bij, denk ik, iedereen. Dat heet focussen, dat, dat helpt niet. Want dan stop je het steeds verder in een hokje. Ja, dan krijg nou, je En het dan krijg inderdaad. je al die andere ja. hokjes die je al gemaakt had. Want dat is de makkelijkste manier om te onthouden. Dus een tip voor de meeste mensen. Waarom stoppen we alles in hokjes? Nou, zo kun je het makkelijker onthouden. Dan weet je waar je het kan vinden, denk je. Want je bent op een gegeven moment in een ander hokje... En dan kan je die, al die hokjes niet meer doorkijken. En dan dat achterste hokje blijkt het te zitten. Ja. Terwijl op het moment dat je gewoon even helemaal open bent. Kun je bij al die hokjes. En dan kunnen we nou gewoon bijvoorbeeld uh, het hebben over uh, Mars en Jupiter of zo. Of over diepzee duiken. Dat kan allemaal. Het ja. ja. hoeft niet per se direct in een hokje te zitten. Dat doen we allemaal later pas. Ja. ja. Ja, lijkt me handiger. Ja. Ja. En eigenlijk moet je gewoon... Uh, eigenlijk is het, is het mooi... Dat is dus ook mooi nu met radio... maken. Op deze manier. Zodat ja, je maar niet dit een kan klant. iedereen vanuit huis, beste mensen. Dit kan iedereen. Ja. Ja. Ridder Radio is hartstikke leuk. Echt live. En over de hele wereld te luisteren. Ja. Alleen, we spreken in het Nederlands nu. Dus helaas... Is Vooral ja. voor expats en andere mensen die Nederlands spreken. Ja. En die, die heb je. Ja. In Rusland heb je ze bijvoorbeeld. Ja. Je kan daar in gewoon Bram. Nederlands studeren. In Japan kun je Nederlands studeren. Ja. Want anders kan je het kadast niet bij het kadaster werken natuurlijk. Ja. Dan moet je toch zeker oud Nederlands of Fries moet je toch minstens in je pakket hebben. Ja. Want ja, dat is. Wel, ja. Die hebben geen huisnummers ja. bijvoorbeeld. Dat is al ingewikkeld. Ja. Oh ja, interessant ja. ook. Hmm. Ja, dat is heel ingewikkeld. En dan moet je ook nog Oud-Fries en Nederlands voor kunnen. Oh ja, is kennen? dat Kennen? Wat is het? Ja. Kennen of bij... kunnen? Toch? Nou, nee, ik weet niet. In ieder maar, geval. Ja. Nee, maar dat is taal. Dat is heel ingewikkeld. Dat je af en toe niet weet of het kennen of kunnen is. Ja. Even ja. kijken hoor. Oh, mooi. Destijds in Athene was er een bepaalde hond die bij elke demonstratie was vooraan. Echt? Ja. Echt, en die is overleden vorig jaar, volgens mij, die hond. Die liep echt Mooi. in al die filmpjes. Echt? Die liep echt vooraan bij al die mensen. Ja, echt waar. Dat is echt de meest geliefde hond van Griekenland. Ja. Mooi, man. Ik kom ook steeds op tv. Ja. Kijk. Ze komen nog eens ergens. Ja. Een paarden schijnen ook overleefd te hebben omdat ze zich ten dienste gesteld hebben. Ja, ja. Zogenaamd. Ja, want ze zijn sowieso. Uh, ze zijn niet sterker als wij en wij kunnen ook uh, op een dag meer kilometers afleggen. Dus we kunnen sowieso een paard altijd vangen, huh? omdat wij gewoon. wij kunnen meer kilometers afleggen als een paard op een dag. Mm -hmm. En ja, voor de rest uh, zijn paarden eigenlijk dom hoor. Maar, ja. ja, tuurlijk, want dan heb je ze, dan hebben ze echt geen energie meer. Dan moeten ze echt al, of alleen maar eten of alleen maar slapen. Of... En, meeste... en je loopt een paard eruit. Ni niet op de 10 meter of zo, dat lukt je niet. Maar... Oh, echt? Op de 10 kilometer ben je al redelijk op goede weg. Zo'n ja. paard was ook heel onhandig. De, vroeger hadden ze van die postkoetsen. Dan moest je om de zoveel ja, kilometers gewoon een andere paarden hebben. Dus overal paarden van die herbergen. Met heel veel stallen, meer stallen als herberg. Hm. Om al die paarden te kunnen wisselen. Maar in die tijd kon je dus wel met een paardenkoets binnen 20 uur van Amsterdam naar Groningen komen. En toen hadden ze nog geen eh, ijsel meer. Dus ja. nog geen afsluitdijk. En nog geen polders. Dus je kon niet afsnijden. Dus moet je nagaan in wat voor razend tempo die mensen die paarden konden wisselen. Ja. ja. Dat dat wel in dezelfde koets bleven die mensen zitten. Ja. Echt? Ja. Grappig. Dus ja, dat is op zich wel apart. Dat een, een paard kan echt dat niet. Terwijl mensen lopen gewoon een marathon. Ja. N niet ik. Nee. Jij nee, misschien, maar <laughs> ik niet in ieder geval. Nee, ik ben meer een korte afstandloper. En dan lopen ik er ook iedereen wel uit. Dat ja. denk ik wel. Hm. Maar... De lange afstand op oh, de het ja. ja, ja. Uber Uber ja. De Uberhond. De Uberhond. De Uberhond. Op zich, zo'n Franse Boeldoog heeft wel een, een, een gezicht van een Uberhond, eigenlijk. Van. Ja. Maar kijk, niet echt uh, vrolijk. Nou ja, ik denk dat het ook te maken heeft uh, dat. ze... Um Mensen misschien op het allereerste gezicht fijn vinden om afgeschrikt te worden of zo. zo wow. een, een indrukwekkend gezicht. Waardoor je even van je apropos wordt gebracht. En dan daarachter blijkt dan die vreselijke lieve, zo, ja. Ja, dat zou ik zo kunnen. Ik of een hele erg, ja, mensen enorm worden door dat stoere of zo. Hoor ik ook heel veel mensen over spreken. Dat het, het, dat het een uh, moordhond was vroeger. En, uh, maar hij heeft maar een heel klein bekkie. Ja, en, uh, ja, en soms valt het de onderlip ook nog eroverheen. Dus uh, dan heb je... Ja, dan, dat uh, hapt niet echt snel weg. Nee, nee maar dat kan ook Daarom misschien... Daarom vroeg ik dat van die lassie, maar dat weet jij ook niet. Nee. Nee. <laughs> Nee, maar dieren inderdaad heb ik tot nu toe nog niet... Uh, planten nu wel. Maar uh, dat is meer echt jouw terrein. Daarvoor ben ik bij jou aan uh, het goede adres. Ja, planten. planten weet ik een kleine boel van. Ja, ja ik vind het heel mooi hoe, uh, hoe planten... We hebben het ook mm. kort even over gehad toen wij door jouw tuin liepen. Over dat die planten elkaar uh, kennen. En dat ze die elkaar, geven informatie aan elkaar ja. doen, met, via hun wortels... Ja. En daarmee geven ze allerlei hormoonachtige stofjes door En hormonen zijn een heel grappige dingen, Want daar heb je, dat is, als dat in drugsverpakking zou komen Dan zou dat zo klein zijn ja. nou, dat, ja, dat is bijna niet te bevatten hoe klein dat is Je kan niet zomaar een hormoonbeet pakken Dat is echt nee. mega klein ja. Dat kunnen ze sowieso niet Nou dan ja. heb je op een gegeven moment Die geven het door de grond Via dat de grond vochtig is of dat er mycelium loopt, dus dat er schimmeldraden lopen. Geef ze feitelijk die chemische info door ja. aan de buren. Dus als een plant ineens luizen krijgt, geeft hij de info door ja. aan die andere planten. Hé, hey, ik heb hier luizen. Ja. En dan worden die andere planten, die denken van... Ik ga wat extra gifstofjes neerzetten hier en extra dingetjes daar doen. Ik leg hem maar een beetje kinderachtig uit, want het gaat veel sneller dan ik het kan uitleggen. Ja. Dat is echt een soort pung reactie. ja. Ja, en ook dat... En dus die ene plant die dat heeft uitgezonden, die wordt ook verzwakt ook. Dus feitelijk als die ah. ene plant, die kun je gewoon rustig aan die luizen geven. Die plant, die wordt helemaal opgegeven ja. door die luizen. Je schikt je helemaal dood. Het is helemaal zwart van de luizen. Ja. En als je dan goed om je heen kijkt, zie je nergens anders van die luizen. En op het moment dat die plant bijna dood is en helemaal vol zit met die luizen, dan komen ja. er ineens, worden de lieve wakker. En die eten de restanten nog eens een keertje op ja. en daarna gaan ze weer verder ja. en dan is mijn vraag wie of wat eet lieve Ja, vogels waarschijnlijk? Nou, dat moet je eens opletten. Je kan Zelfs een dood lieve kun je zo voor een vogel neerleggen, die kijkt ernaar en die pikt hem niet eens op, dat een hebben ze kleur, vast al een zo. keer gedaan. Ja. Nee, dus, mm. Smaakt het is het meest mega-bittere pil die ja. je kan slikken. Ah, ja. ja Dus ik denk dat vroeger met al die ouderwetse manieren van geneeskunde... ...dat het waarschijnlijk lieve heersbeestje ook wel tot de medicamenten boord zal hebben. vanwege Dat ja. is de het het meest ja. mega-bittere pil die je kan slikken. Dat is echt een bittere pil. Ja, dat is echt een bittere pil. Ja, mooi. En ik denk dat alle vogeltjes het een keer geprobeerd hebben. Want het is mij nog zelfs kippen het niet. Nee. Terwijl kippen eten wel... van die Colorado-kevers. Die zijn zo groot... en keihard om te kraken... en van alles en mm. nog wat. Dat vinden kippen dan weer geweldig. Wat apart. Ja. En dan de namen ook. Lieve Heerstbeestje. Ja. Ja, die woord... Lieve uh, Heerstbeestje. Lady... Volg maar, Ladybug of Ladybird. Ja. Zoiets heet dat, hè, in het Engels. Ja, volgens mij ja, ik weet ja. niet. Boyless ja. heet dat. Nee, zoiets. Ja. Ja... Dat en ook als wortels schijnt, hè, als wortels zo groeien. En dan schijnen ze dan van een afstand. Als er iets op hun pad zou gaan komen, dan kunnen ze van een afstand af weten. Nee, dat is een beetje Niet. bla bla bla. bla. bla, bla. Kijk, nou, wortels, je hebt van die dikke wortels, dat herkent iedereen als wortels. En die hebben ook nog haarworteltjes. Nou, dat zijn een soort van de vingertjes of de snorharen van, ja, van die wortel. Huh. En die gaan overal, als ze ergens tegenaan komen, dan gaat de rest van wat die wortel is, wat, wat een echt stevig weefsel moet zijn. Dat moet over een jaar nog zijn. Al die haarworteltjes, die gaan gewoon weg. Huh. Ze, die haarworteltjes, die zoeken de weg en die halen ook het voedsel op. Want huh. die wortel zelf, huh? dat, dat okay. hele dikke ding... Ja, dat is alleen maar een transportweg. Je ziet daar, die snappen hoe dat moet. Meer verkeer moet er gewoon een bredere snelweg komen. Ja. ja. ja. Nou, vinden mensen niet leuk om te horen. Nee, nee. Hè. Het is wel een natuurvergelijking. Ja, is echt ja. in de natuur gebeurt dat wel. Ja. ja. Dus eigenlijk met de planten wat je vertelde, over die, over die luizen. Dus dan hel, eigenlijk helpen ze elkaar. Ja. Dat is het allermooiste, hè? Ja. En dan blijven er van die luizen, blijven er weer een paar over. Ja. En die hebben we dan weer een heel ingewikkeld ritueel en zo. Want al die luizen die daar op die ene plant zitten, dat is allemaal de kopie van diezelfde luis. Het is maar één luis eigenlijk. Die heeft zichzelf alleen gekopieerd. Oh, ja. Totaal geen verschil er dus in ieder luisje. Ja. Geen geslachtelijke voortplanting. Het is gewoon hoppa, luizen, ja. luizen, luizen, luizen. Dus oh. het is eigenlijk maar één luis dus met heel ja. veel. Ja. He, want als ik hier een cel vandaan haal... of hier een cel vandaan haal... of veel dieper poer en daar een cel vandaan haal... die cellen zullen allemaal gewoon ik zijn. Ja. ja nou, dus zo je ogen... het daar ook. Ja, wauw. En zo'n zo mycelium elkaar. bijvoorbeeld... waar ik het net over had... dus zo'n schimmeldraad. Ja. Dat zijn ook allemaal feitelijk... maar eenzellige die aan elkaar info doorgeven en ja. voedsel... die doen het samen. Ja. En die met z'n allen al die eencellige dingen... die dat mycelium vormen... Die maken dan één of misschien wel tien of twintig geslachtsorganen dat boven de grond. Dat is een compleet ander spektakel. Wow. En ja. dat kost al die energie. En daar komen er allemaal sporen uit. En als dan weer sommige sporen weer bij elkaar komen, die verbinden zich. En daaruit komen weer allemaal losse cellen. Die allemaal hetzelfde zijn. Die vormen het mycelium. Net als bacteriën eigenlijk. Ja. Alleen dan blijven mycelium aan elkaar zitten. Net als mensen, eigenlijk. Ja. Ja. Okay. het uh, gaat over de oermens. Ja, de oermens. De ja. ja. Over die ene man die uh, in zijn eentje allerlei het uh, een of andere DNA had. Met... Ja, dat is uh, zo'n man in uh, zoiets uh, Kyrgyzije. Oh ja. Die heeft dan het. We hebben allemaal meeste, terug, naartoe ja. terug te... Waar de mannen naartoe terug toe halen oh, te ja. zijn. Ja. Ja. Oh ja, de vrouwen niet. Dat nee. was heel ingewikkeld. Want vrouwen, daar heb je minstens zes oervrouwen... Vanwege dat je minstens zes soorten mitochondriën hebt. Oh, ja. Dat heet mitochondriaal DNA. Dat heb je van je moeder. Ja. En die heeft het van haar moeder. En... Ja. Dus eigenlijk is het makkelijker vast te stellen... Wie Wiens moeder was, als uh, wie Wiens vader was. Ja. Oh, ja, op zich ook wel belangrijk. Als dus u... eigenlijk is het, uh, ja, de vererving gaat vooral over voor je. Ik heb meer genen van mijn moeder. Ja. Weliswaar in aparte plekjes, maar het is wel zo. Ja, oké. Okay. <laughs> oh, we gaan ineens over in het Engels. <laughs> ja. Kijk, ladybug is meer Amerika, oké. Okay. In Engeland is het meer ladybug. Nou, ik heb ze gelukkig alle twee genoemd, zie je? Ja. Hun is taal dus best wel grappig. Ja, een oliebeest. Je vraagt zich gelijk af wat het in het Frans zal zijn, hè? Ja. Heb je dat niet? Nee, maar Gewoon dat je wel, nu, ja. wil weten wat lieve eerstbeestje in het Frans is. Ik heb dat nu heel erg. Ja. Ik ben bijna in staat om of een, een taalprogramma <laughs> in te typen en dat in te typen. Ja, ik vind het Arabisch. Ja, maar dat, dat is genoeg. dan altijd gelooflijk gemelogelog. Ja, maar dat is, een hele, dat is toch weer een hele andere taalsoort. Dus hoe, hoe, ja, hoe ga je. Hoe is het in die betekenissen ooit? zo mm -hmm. daar, Dat kan ook in, ja, inzicht geven. Hoe verschillende talen. Hoe verschillende taalsoorten, zeg maar, omgaan met. zo'n beestje als het lieveheersbeestje. Ja, dat vind ik wel interessant. Dat, dat zou ik ook wel weten. Ja. En ja. Ja. waarom heet het eigenlijk, lieveheersbeestje In het Chinees. Ja. Nou, in China heb je ze in ieder geval, dat weet ik zeker, in Arabische landen zal je ze ook wel hebben, want je hebt een heleboel soorten lieve hè? je hebt ze met gele stippen met zwarte ondergrond, en je hebt ze met rode stippen, maar je hebt ze ook met gele en rode stippen, ja. en dan heb je, ja, over de hele wereld worden ze tegenwoordig gekweekt en uitgezet in kassen, dus ja, hoezo? Ja. Waarom? Om de luizen weg te eten, dan moeten we ze geen gif te spuiten, want anders kunnen we oh, onze paprika's niet ja. exporteren naar Japan. Ja. ja. Dat zijn allemaal hele belangrijke ja. dingen. Ja. We komen ja. er ook altijd nog bij kijken, want een mens moet eten. Kijk, en Lindy zegt dat het komt omdat ze, ge we geleerd hebben dat ze lief zijn. Lin is Engels, dus vandaar ja. Uh, ja. Ja. de taal. Ja. <lacht> ja. Nou, uh, is ook nog. Maria, okay. oh, dat is ook mooi inderdaad. Hoe, oude, hoe de oude talen inderdaad ermee omgaan. Dus eigenlijk is het van een vrouwelijk diertje. Ja. Nou, een lieve heer is gegaan. Want de lieveheer is toch dat. Ja. Dat, dat mannetje wat uh, aan het kruis is. Ja. ja, die, ja. ja, ja, onder andere. Ja, dus de. Oh ja, Cortinellis. Oh ja, een Cortinellis. Dat zijn hele leuke beestjes. Ja, en daarmee kan je verven met hun... S Schijfkaktus. Ja. Daar groeien ze op. Ja. Daar leven ze op. En dan maak je allerlei ja. leuke dingen rood mee. Ja, rood. Hè, Eten. Het? het is uh, een Ja. ja. ja er zijn een heleboel ja. mensen die zijn dan vegetariër en die gaan daar nu ineens op letten. Want het heeft ook nog een e-nummer. Oh ja, natuurlijk ja. Ja, één nummer. Wie heeft er nou geen E-nummer? Ja Ik schijn wel een burgerservice nummer te hebben tegenwoordig Maar die service die blijft een beetje achterwege Maar het nummer heb ik alvast dus... ja, ja, inderdaad Dus je E-nummer heb je al Ja Goede heersbeestje maar dat vind ik dus ook interessant, hoe, uh, hoe dat zit met alle pigmenten. Als je nou bijvoorbeeld kijkt naar schilderijen, hoe mooie... Oh, het is mooie... cochinelle? Kijk, Corsineel. Kijk, ik was weer helemaal in de war. Nou zie je hoe moeilijk taal is. Je verandert één woord. Corsineel en kostje. Wat is Corsineel dan? Corsineel, dat zijn die luizen op zo'n schuifkaktus waar je mee kan verven. Ja. Dus jij had het ook fout. Nou ja, en wat wat is... leuk! Oh, Corsineel is het lieve heersbeestje... Ja. Okay. Ja, we zijn een beetje leesblind hier. <laughs> Geef niet. Ja. Ja. Maar dan heb je dus, als je bijvoorbeeld kijkt naar een, naar een uh, heel mooi schilderij, uh, waar iedereen helemaal weg van is, uh, Rembrandt of zo. Mm -hmm. Heel mooi en. Hoe interessant is dat, dat al die, verfstof, al die verfstoffen allemaal ook, weet je wel. Dus echt, echt gemalen stenen van ja, alles? Ja, luizen. Eigeel. Ja, gewoon. Ja, gewoon, opaard, wat gewoon uit de ja. keuken, jongens en meisjes. Ja. In ieder geval de moderne keuken gebruikt ze ook nog. Ja, fantastisch al die stofjes. Dat. Ja. Want je wil niet weten hoeveel gemalen steen er in je eten zit. Ja. Er zijn allerlei soorten stenen, die, die noemen we dan een E-nummer en dan gooien we dat er ook doorheen. Ja, precies. Ja. Toch, ja. ja. Alleen al zout, Het is hier in Nederland het is steenzout, tenslotte wat we kopen in de winkel. Steenzout? Steenzout, ja. Onder bepaalde stukken van Nederland, heb je van die plekken, dan kon je het eigenlijk uithakken. Ja. In Duitsland heb je nog wel plekken waar ze het echt uitgehaakt hebben. Daar hebben ze nu ook gelijk gebruik van gemaakt. Want daar slaan ze dus radioactief afval op. Maar in Nederland hebben we gelukkig een andere manier van het zout uit de grond halen. En dan heb je bij Hengelo en Almelo en daar ergens in de omstreken. heb je allemaal van die huisjes die staan. Zo'n mm. lijkt net kleine boerderijtjes. Ja. En dat zijn dan van die stations, Daar pompen ze water erin. En dan komt er dat zout los op in het water. En zo maken ze daar, halen ze daar dat steen weg. Huh. Want het steen kan oplossen. Mooi. Ja. Je hebt er een heleboel meer andere soorten steen ja. natuurlijk. <laughs> ja. Ja. ja. Kijk, kalksteen, dat, dat komt allemaal van beesten. Dat is allemaal levend geweest. ja. He, dus in sommige plekken heb je rotsen, joh, zo hoog. Ja. Allemaal kalkstenen, ja. rotsen. Dat is dus allemaal één pakket voormalig leven. Ja. Wow. ja. Ja. Dat is toch ook leuk? Ja. Vind ik grappig dan? Ja, vind ik ach, ook heel mooi. Ach, ach ja. zoveel leven is er al geweest, weet je wel. Stel je voor dat de wereld ophoudt morgen. Er is in ieder geval al zo geweest, hoor. Die hebben er allemaal van mogen genieten. Ja. En in de meeste gevallen ook niet. In ieder geval, het einde voor de meeste dieren is nooit leuk. Nee. De meeste beesten en dieren die hebben er wel zin in, hoor. Gewoon in het leven. Ja, ja. Ja. ja mensen ook wel, toch? Ja, toch? Ja. Ja. Dus, ja. ja, zout uh, als zout uh, verbonden is aan uh, het leven. En zout was ooit ook een betaalmiddel. Ben ik me ergens ja, te, nee, uh, bij de Romeinen was het een betaalmiddel. Ja. Zout en tuinbonen. Ja, bonen. ja. Graag graag maar gewone bonen kenden ze niet, dus ze hadden tuinbonen. Ja, dus je, kon, je had gewoon een stapel zout en dan, dat was gewoon, dan kon je voor alles inruilen, zeg maar. Of zo. Ja, want dat, dat kon je gewoon in de binnenlanden van Waarden ook. was heel moeilijk aan te komen. Of je woonde bovenop de Himalaya, daar kan je het weer vinden. Ja. Of bovenop de Andes kun je het ook vinden. Ja. Of in een of andere woestijn waar een meer was, wat uitgedampt is, kun je het ook vinden. De Aaralzee tenslotte bijvoorbeeld. Ja, Ja. Nou. ja. Maar misschien is dat ook wat... Uh, maar het, het is eigenlijk alleen maar op bepaalde plekken. Ja. Kijk, hier in Utrecht, ja, dan moest je echt gewoon uh, hout verbranden, hout verbranden, hout verbranden. In de hoop dat je iets zouts kreeg. Ja. He, dus als ze hier een vis hadden, dan legden ze die in die gloeiende as. Ja. En dan lieten ze de as erop zitten. Ja. En dat aten ze mee op. dan heb je een beetje gezouten vis. Ja. Of ja. De, legde je een varkenspoot in. Ja. Ja, hoe Want mooi is vooral dat Vooral met die in. as. Ja. Want dat was eigenlijk de, mak de snelste manier om aan zouten te komen. Ja. En dan voor de rest, ja, je wilde natuurlijk ook wel een pure goedje hebben. Ja. En dat was gewoon geld waard. Ja. En dan hadden ze nog niet eens geld, maar... Nee, dat was, het dat was dus het betaalmiddel. Misschien Iedereen neemt dat een, weer, een handje zout doen. van je aan uh, ja. voor, voor wat dan ook. Ja. Gewoon je hele veel bloemkolen, huppaa, een klein ja. handje zout. En die ja. mensen, die hadden ze een hele veld bloemkolen kwijt. Ja. Want je dacht van, goh, wij houden veel meer van spruiten. En gelukkig wilde die man <laughs> dat niet hebben. En met die spruiten, met een beetje zoutje, worden er echt lekkerder van. Ja. Ja. Ik denk dat dat, dat, dat ook is. Dat, dat het betaalmiddel nu hè, zijn: de digitale getallen. Mm -hmm. Of een kaart. Niemand weet meer, weet, weet meer wat het is of zo. Wat, wat waarde heeft of zo, of tenminste. Misschien is het een idee om, om weer, weer iets uh, terug te brengen, is dat, je, dat betaalmiddelen weer natuurproducten zijn. Dus dat, je dus dat, dat het, dat het ja, als, als vervanging van uh, de, de, het geldbetaalsysteem van nu, wat, ja, het is maar even een dwarsstraat. <laughs> het betaalsysteem van de... nu staat je niet echt aan. Nee, ja, het is... Uh, het, uh... Je hebt weinig geld, bedoel je? Ja, dat nou... Oké, okay, nou, uh... Nee, maar dat is, is vaak zo, hè? Dus ja. als je weinig geld hebt, dan heb je er vaak ook problemen met het geldsysteem. Nou ja. Dat is heel gek, want ik ken een heleboel mensen met veel geld bijvoorbeeld. Die hebben ja. helemaal geen problemen met het geldsysteem. Ja. Ja. ja ik dacht meer om, om uh, de waarde of zo weer terug te... Um, om een manier te vinden waardoor je... Met, waardoor je... Want als je bijvoorbeeld iets betaalt je met een pin, uh, weet je, je, je realiseert helemaal niet wat, wat je eigenlijk aan het doen bent. Terwijl ik kan me voorstellen dat als het, als het zout is of zo of iets wat een natuurproduct is, kan me voorstellen dat dat, dat, dat uh, gewoon nu een gave manier is om weer in contact te komen met dat wat je eigenlijk aan het uh, doen bent. Vooral, dat bedoel ik eigenlijk. Jawel, maar dan krijg je ook dingen dat je waardeverschillen krijgt in gewoon zeezout bijvoorbeeld. Maar ook in Himalaya zout bijvoorbeeld, en Himalaya zout vragen ze ongelooflijke prijzen voor. Terwijl, dus gewoon in de Himalaya is het net zo duur als hier het zout, weet je wel. Dus, dus, als het gewone zout, ja. wat wij dan uit de grond halen. Ja. Ja. Dus het, het, het, je krijgt allerlei verschillende waarden. En dan voorspel ik je dat dan het Himalaya zout, vanwege dat daar alle extra kwaliteiten aan toegeëigend worden of toegekend worden. Dat je gewoon. Uh, ja, dan in de hele himalaya zal niet zout meer te vinden zijn omdat wij het allemaal willen hebben. Ja. Want wij zijn ja, oh ja, om te beginnen. De rijkste. Dat ja. krijg je dan. Ja. Want waar ga je dat tegen beginnen te ruilen? Ja. De meeste mensen produceren niks. Nee. Hè, vroeger produceerden ze nog stapels papier, maar nu hebben ze allemaal digitaal. Ja. Je, je ken er niet eens meer. Je, je ja. kan niet eens meer in een tas stoppen, zou ik ja. maar zeggen. Het zit allemaal in zo'n klein mini-frutsel ding. Ja. Dit is dan van nou, ik heb hier. ...meer boeken in zitten als in al die kasten die ik hier heb. Dat is toch te gek. Ja. Dit is het. Ja. Ja. Dit is het gewoon. Ja. ja. Ja. Dat is een... Een plastic van. dingetje. Dat is echt... Let wel, de buitenkant hier is ook plastic. Er zitten alleen maar wat pinnetjes in. Ja, dat is Ja. Een... Dat is een kleintje. Ja, dat bedoel ja. ik. Ja. ja. Ja. Ik vind het Zo ver is het al gekomen. Ja. Ja, ik vind het gewoon ook leuk om over na te denken. Ook zie het als suiker. Dat is ook eigenlijk iets wat... Nou, als ik aan zou denk, denk ik aan suiker. qua hoe het eruit ziet. Qua uh, hoe het eruit ziet, maar het proeft en, heel anders, anders. Ik weet niet of je dat wel eens in de koffie gegooid hebt. Ja, ik heb het <laughs> okay. En uh, ja. ja. Suiker, gewoon. dat is ook een uh, enorm uh, belangrijk middel. Uh, op belangrijk? Op geworden. Ja, door, uh, als je door kijkt vanwege naar de wereld... dat er uh, wereld... ja, naar... 23 zakjes uh, suiker in zo'n blik cola. Ja, bijvoorbeeld inderdaad. Ja, uh, ja, ja. Ik denk dat suiker het meest waardeloze goedje is wat er is. En dat je dat gewoon, als je daar veel water bij gooit, dat het gewoon heel duur water wordt. Maar... Ja, ja. Suiker is een gek product hoor, dat is helemaal niet gezond. Nee, het is inderdaad helemaal niet gezond, nee. Maar je alle... hebt het wel nodig, maar dat behaal je uit zetmelen. Ja. Kijk, je hebt nou bier in je hand, dat is nog ingewikkelder gegaan. Want het waren zetmelen, die hebben ze dan laten kiemen, waardoor het in suikers omgaat. Daarna hebben ze het verhit, zodat de worteltjes eraf vallen. Mm -hmm. Oké, okay, want daar zitten ineens allerlei eiwitten in en die wil je niet hebben. Ja. En daarna gooi je er water bij. Ja. En dan krijg je bier. Ja. Dat is toch gek? Ja, dat is heel gek. Ja. Maar is dat het... zijn wel suikers geweest. Ja. Maar het is geen suiker meer. Nee, Het is iets anders geworden. Ja. Nou, dan hebben we het weer dat het uit het... Uh... Dus je, je kan suikers eerder... maken gewoon uit, uit granen bijvoorbeeld. Maar ook uit ert of uit kool of uit ja. wat dan ook. Uit vruchten. ja alles ook de hele tijd vruchten, suikers, veel gezonder. Nou, kan je garanderen dat het helemaal niet gezonder is? Nee. Hm. Ik heb ook uh, laatst... Het beste is om die suikers te verwerken, mensen. Drink meer bier. Drink meer bier. Drink meer bier. <lacht> ja. Nog meer. Ja ja. ja. ja. Dat is net zoals soja dingen. Je moet, soja, dat moet echt... ...gefermenteerd zijn... ...daar mm -hmm. maak je tempeh van... ...of uh, je maakt er eerst een melk van... ...en dan maak je er een soort kaas van... ...dat kan, dat is allemaal... ...dan is het allerlei stapjes doorgaan... Ja. ...waardoor het eetbaar wordt... Ja. ...dat wisten ze vroeger al... Ja. ...maar nu stoppen ze soja... ...in hamburgers, ja. in... ...het dondert er niet toe wat... ...in koeien stoppen ze het zelfs... ...nou, ja. ik weet niet, heb je wel eens een sojaboom geproefd... ...maar een sojaboom is niet echt lekker hoor... Oh, nee, vreselijk... Dus, nee, ja, het, het is over, hartstikke en... eiwitrijk, maar ja. kijk, de meeste giften, en dat is dan niet voor de collectebus, maar de meeste giften voor de meeste ja. mensen die ja. geen giften begrijpen, mm -hmm. <laughs> dat, dat is eiwitten. Ja. Kijk, rauwe bonen, tuinbonen wel, maar gewoon rauwe bonen van een echte bonen zoals wij hem kennen, de Sperzieboon. die zijn giftig. Die moet je eerst koken, Ja. vanwege de eiwitten die eventjes uit elkaar gekookt moeten worden. Die zitten zo losjes aan elkaar, en als je speert, dan gaan ze heel hard springen ja. en dan springt die ene los van die andere en dan. Ja, interessant is het. Ja. Kijk, Willem die had het net over menstruatie. Nou, we gaan zometeen uh, Willem erbij halen en dan gaan wij eens even kijken wat hij daarover te vertellen heeft. Want ik ja. snap daar helemaal niks van. Ik heb daar nog nooit last van gehad. Nee. Nee, echt niet. Ik zou ook niet weten wat ik daarover moet vertellen. Ik ook niet. Nou, dan uh, nee, Willem. Hoor. Heel veel plezier zometeen dan. Oké, okay, het is typo queen. Ze heeft het allemaal verkeerd getypt. Dus dan <laughs> ja, hoef ik het ook is... helemaal niet te begrijpen. Nee. <laughs> oh. oh. Oké, okay, nou... Heb je nog iets heel belangrijks te zeggen? Want we hebben nu nog eventjes, uh, pak een beet, vijf minuten... dat wij het nog eventjes helemaal alleen maar met z'n tweeën mogen uitmaken. Daarna ja. komt er ineens een hele lading andere mensen bij. Ah oh ja, oké. Okay. Hartstikke goed. <laughs> Waar we het nu nog eventjes heel snel over kunnen hebben... eventjes... Ja, dat is, dat is een hele goede vraag. Ja, als dit nou de laatste vijf minuten zijn van je leven... Dit zijn de laatste <laughs> vijf minuten van het leven... voor zover als dat we het nu kennen. Ja, ja? ja precies. Maar, nee, oké. Okay. Ja, dan brengt ons dat. Dus zo erg is het niet? Nee. Nou, <laughs> laat het hebben over. Uh, niet over menstruatie. <laughs> ai, ai, ai. Over mooie vrouwen. Ah, oké, okay. nou, ja, okay. Lin die wil alles ja. weten over mooie vrouwen, dan weten we genoeg, ja. Lin. <laughs> laat het hebben over mooie vrouwen. <laughs> ja. ja. ja. Het is op zich een onderwerp, maar in principe als je over straat loopt en je ziet al die mensen hand in hand lopen, dan vraag ik me af wat zijn mooie mannen en wat zijn mooie vrouwen. Want ik. Ja. Uh... Nou, ja, ik zou het ook. In 99,9% vraag ik me af wat ze in elkaar zien. Maar ik voel wel dat ze heel veel voor elkaar voelen. Ja, ja heel veel van elkaar houden. Ja. Ja. ja, dat is een mooie eindding, vijf minuten. Ja, nou, vijf toch? minuten. Kun je dat vijf minuten volhouden? Nou, we hebben over nog. voor een... de liefde. Nou, de mensgravatie was interesting hoor. <laughs> Oké. <Okay. laughs> <Okay>. Nou. <laughs> we zullen alvast even een andere verbinding erbij maken. Dan moeten we alleen even hierheen. heen. Hoppakee. Dan doen we deze. Zo. <laughs> Oké, okay, nou, dit, nee, maar het, Lin... Ik ben blij dat je ontzettend oplet. We waren zelf helemaal nooit op het onderwerp gekomen. Echt niet. Nee, het is echt gewoon helemaal... Vind... Kijk, dit vind ik het mooie van ja, interactieve radio. Nou. Dat je gewoon ineens uh, voor het blok gezet wordt. En dat het gewoon zo is. Want uh, gaat nu iemand meepraten over menstruatie? Nee, dat denk ik niet. Nee, hmm. dat, dat, die... Lin? Mensen kunnen wel erbij. <laughs> Lin? Nee. Ja, precies. Hier. Even kijken. Nou, als jij nou deze opzet, dan zou, als het goed is, dan kan ja. ik dan hier checken. Oh. Ik een ander ding hebben. Kijk. <laughs> ja. ja Guus, Mooie foto. Ik aan die nog in de uitzending dat zit. Dit is mijn moeder. Film? Ja. Even kijken. Hoor. Ja, ik ben in het film aan het praten. Heel Heel hoor je iets? Heel Hoi. <laughs> Hallo? Even maar volgens mij horen ze mij nou niet, denk ik. Denk je? Ja, ja, dat denk het wel. ik wel. Ja. Maar. Hallo? Oh, ik dacht dat wij een uitzending waren. Omdat hey Jaap. Staat, maar dat is Jaap. Nee? Geen Jaap hier? Is er een Jaap in de ja, studio? Wel. Nee, nee, nee. Het is een Willem. Oh. Hoor je niemand? Ja, ik hoor wel af en toe even een soort... Uh... Ja, film? Ja. Hoi. Is het, wie is dit? Jaap of uh, Willem? <laughs> dit is Willem de Ridder. Oh, dit is Willem de Ridder. De, de bekende Willem de Ridder. Ah. <laughs> Hallo, goede avond. Is, is hij er ook? Ja. Hallo? Nou, godzijdank. jongens. Hoi, Lina. Hoi, Jaap is er ook, zeg. Jaap is er ook op zich. Ja, je wat jongens, het is, Jawel, maar hier is alleen maar jij en Willem. En Nootski en Dirk Tech. Dus jij hebt drie, drie mensen aan de telefoon. En nu, oh, vandaar. Is 11 uur, het is nu elf uur precies. Ja. Goedenavond, Phil. Hi. Ik spreek nu met Af, Willem. Ik probeer hem even harder te zetten. Mark, even de koptelefoon? Hij valt wel weg. Ja. de man, man himself ah super nog niet oh nog niet helemaal precies oké okay, we wachten geduldig je ziet ook als hij praat is dat lichtje als die man nou ja. Willem ja. Dan liep ik net dus voor. Ja, je was iets te snel. Daar komt de kaars. De kaars ja, dan? Hoor je iets? Ja, ik hoor nu een dialoog. Ik moet even draaien aan het knokken. Het is een onderzoek. Oh ja, die heb je met een oog. Ja. Putt ervan op het internet. Zichtbare wezens. Ja, I know. Ik hoor Willem en Dirk Teg. Ja? Teg Els. Oh. Jaap, die zegt: hoi Willem. En dan zeg ik maar terug, hè? Hoi Jaap. Goed, <laughs> <laughs> je die bent, jongens. Ik zal even kijken wie er allemaal is trouwens. Uh, Jaap denkt ook dat het zo'n set was. Sunset. Ah, maar het was Sunset niet. Nee. Marcus, Lim, Jan, Guus, Els, Donag, Dread, Red, Operator. Waar is mijn chatbox? Ja, chatbox. Ja, ik moet mij even aanklikken, want ik zit nog niet in de chat. Even kijken, wat zit hier oh, okay. Hoe jij het ook? Okay, nee, we, we dat, moeten we jij al bent nou op de te radio, oh, ik, ik niet. Uitzending. Goedenavond, ah. meneer Willem. Goedenavond, uh, Goedenavond, maestro Donag. Uh, Goed je weer aan de lijn te hebben, om eventjes met je te kunnen kletsen. Ah, jongens. Ik was dus net in Oeteldonk. Ja. Oet nee, die stad, Oeteldonk. Nee. Het carnaval. Daar, daar woont Sunset. Ah. Ik ben nog, nog vrijwel langs ter huis gereden zelfs, maar ik had geen tijd. Ik moest naar de uitzending. Van Riddle Radio. Riddle Radio. Ja, Riddle Ra, Radio. Dus ik was net op tijd thuis. Daarom zit ik nu hier. En ik heb onderweg geluisterd op de radio naar, ja, je, je houdt het niet voor mogelijk, naar Prins Wilhelmus. En zijn soldatenvriend Mussolini. Die heb ik al duizend jaar niet meer gehoord. Ik heb ze te genieten, jongen. Oh, heerlijk. Ik kan me voorstellen dat die zo populair waren. Oh, moeten we eigenlijk weer gaan doen die spelen. die zijn zo leuk, jongen. En was dat op de publieke omroep? Ja, was dat ja, gewoon de radio, de vip ook was dat vroeger, ja. Maar vanavond? Nee, maar nu, maar nee, nu nee, bedoel Nee, nee, ik had een cd-tje. telefoonlijnen bij. door de Ja, heen. ik had een cd ja. dat, uh, daar moet je even aan ja. wennen. Die heb ik vroeger gedraaid en ik heb die veel voor ons kleinkind en zo. En uh, ik had er nog eentje in de auto liggen. Ik dacht, hey, Willem, ik ga eens een... Prins van het opzetten. Want dat moet je even vragen of ja, je heb je het, horen ik heb het je je wel. De Ja, misschien bieten. niet. Ik heb het idee. Ja. Hallo. Hallo. Hoor, hallo. Horen jullie ons? Ja, ja, ik ah, hoor je. Oké, okay. okay, Nee, dan weten we dat, we dat hij het doet. Hallo. Hallo. <laughs> <laughs> ik hoor je. Nou, oh. niet meer nu. Nee. <laughs> ik wil je weer horen. Oh, gelukkig. Oh, mooi zo. <laughs> <laughs> mooi zo. Horen. Geweldig. Ja, super. Ik heb onlangs nog de Paranoia Radio Show uh, gescoord op een CD. De Paranoia Radio Show? Van, ja. van, wie? van wie? Ook op een VBO, hoorspelen. Uh, in 1970 uitgezonden. Oh wow. Gaaf. Door wie, wie goed? Uh, ja, ontwerp: uh, de Hoes overigens van Piet Schouders. Ja, nee. Oh oké. Okay. Dat gaat. Uh, ja, God, de bekende lui, even kijken. Echt waar? Recht. Jan Donkers. Oh, leuk. Anjan Herman van Vos. Lopen, Wim Noordhoek. Uh, de, ja, ik zou zeggen, de usual suspects. Ja ja, ja, ja, ja. Maar prachtig, mooi spul. Ik heb die, maar een nieuwe, die, radio Show. Ik heb die jongens allemaal nog ontmoet uh, twee weken geleden tijdens de première van uh, De Gebelse Stad. Hmm. Ja, waar heb je vorige keer over verteld? Ja, heel ja, veel ja. Film. ja, maar dat was... Arjen-Jan Herman van Vos was er ook. Die was vroeger nog directeur van de VPRO. Ja, ja, ja. En Jan Donkers was er inderdaad. En, uh, ja, was leuk. Heel mooie radiostemmen ook. Ja. Jo Jan ja, ja. Donkers had de praat... Wim Noordhoek vind ik een van de mooiste radiostemmen. Mm -hmm. ja. Ja, ik had het lang niet meer gezien die schat. Hij doet nog steeds radio geloof ik, hoor. Ja, ja ik groei. hoor hem lang. De, ja. de, de, de stem van de VPRO was geloof ik uh, Corgalis. Corgalis, ja. Ja. ja. Dat was een beetje een sidekick. Ja, precies. Corgalis, ja. Maar dat is weer lang geleden, hè? Die is inmiddels zit die van bovenaf naar beneden mee te luisteren, hè? Ja, was in de jaren tachtig tot midden jaren negentig, dacht ik dat hij er ja, zat. Ja, ja, ja. ja. Kor. <laughs> nou, daar is sunset ook, jongens. Sunsetje. Nee, Sunset Ik reed nog vlak langs je huis. Net een uurtje geleden zo'n beetje. Kom kwam ik van de, van de... Van de... Ja, van de... Zuid-Willemsvaart af. Langs uh, de oude ambachtschool. Wat nu allemaal appartementen zijn. en Ja, daar zit jij achter dus op dat pleintje. het is heel leuk. Ambachtschool, dat was gewoon vroeger de LTS. Ja, ja. ja maar ja. Daar, daarvoor heette het de Ambachtschool. Ja, was... Daar nog voor. Ja, de Ambachtschool. Ja. LTS was het product van de Mammoetwet geloof ik. Mammoetwet, ja. Toen kwamen al die mm -hmm. nieuwe namen. Mm -hmm. Was het daarvoor al LTS. MTS, HTS. Ja. Yeah. Ah. En vroeger was ook waar de opleiding van de leraren, dat heette kweekschool. Inderdaad. De kweekschool. Nou, werd dat ook, moest dat ook een academie worden? Want ze wilden stoteren uh, natuurlijk. gekweekt? <laughs> ja. Ja, dan werd je gekweekt, jongens. In speciale potjes werd je gestopt en dan werd je gekweekt. Matrix. Lindy zag in een programma Love, Hope van de VPO en was een man op een bakfiets. Ik had gelijk op een, was gelijk op hem verliefd. En zo kletsen ze gewoon nog twee uur verder. Oh, ja. Ja, je kan gewoon inbreken. Ook. Het programma heet ja. nog wel Hope. Het Hope. is zijn programma, de onderste. Pas op, trap niet in de Dat hoop van het vaderland. Ah ja. Huh? Die had ik net je versterkt mijn hoop. Of moederland. Ah. Hopen zijn van de grootste rampen die je maar kunt zeggen, niets hopen. Die is ook nog. Ja. Je weet het gewoon zeker, niks hoop, hoop, hoop. Uh, hopen is niks. Nee, hoop is niks, nee. Ja, zegt de Red Red, de meeste mensen werden zich opgeleid of gingen studeren, maar de onderwijs en personeel werd gekweekt. Huh. Ja. <laughs> maar hoe nou, heet klopt. het nu dan, Willem? kweekt uh, Nu het. De Grootische Academie? Pedagogisch, ja, het is wel pedagogisch academisch. Ik denk het nu, wel, hè? Nu, nu worden er, al, al, al vele jaren heet ze zo. Ja, pedagogelaars worden daar opgegroeid. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Duur wordt. Ja, ja. ja pedagogelaars. Maar als ja. je dus niet mee gaat praten, ja? dan kan ik hier het geluid aanzetten. Ja, doe maar. Maar Je, je kan er ook doorheen kletsen. Ja, je kan dat lekker je mee kletsen. Ja, oh, oké, okay, ga ik... ik. Kan er Heb zelfs je doorheen? Pedagogelaars, ja, nee, dat vind ik mooi. Heb je nog een vraag? Uh, ik moet praten. Je kwam net... Ik heb nog een vraag. Oh, dat is een goede. Oh ja. Ik word me nou even uitgelegd hoe het eigenlijk werkt. Wat? Ik ben te zacht. Sta ik te zacht? Dat niet. Ja. Ja, je moet harder praten. Oké, okay, moet ik nog harder praten? Als got... Ja, als valt hij weg. Oké. Okay. Nee, ga vooral door, uh, pedagogelaars. <laughs> ja, zo komt, uh, zo komt u geheel door. Hoor. Oh, mooi. Uh. Hey, wat leuk om je stem te horen, schat. Ja, heel leuk. Oh. Ja, super. Maar ja, we hadden het. Mooi. Jullie hadden het ook over sunset. Ja. Oh, uh, nou, dat bracht me op een gegeven verkleed moment te ah. ik, uh, ik dacht eventjes dat het sunset was, want uh, jouw accent lijkt op dat van haar uh, en uh, de intonatie uh, ah. uh, lijkt van jou lijkt op die van haar. Alleen zij heeft een zekere lijzigheid in de stem. Oh, heb jij ja. niet. En het accent is ietsje sterker bij Sun. Ah. Zo zou ik het formuleren. Maar net was er weer iemand die dacht. Oh, ja. <laughs> nou, je dacht. Nou ja. Nou, Sun staat zit wel in de chat. Ja, nu wel. Ja, nu, staat, nu zie ik het ook in de chat staan. Oh, wat even. Ja. En nu ook Donak ja, ja. staat in de chat. Ja, die staat hier ook. Ja. Noetski. Noetski. Je moet hard op de microfoon Kijk, ik praat. Ja, ik zit, in, uh, ik zit nee, je moet in deze microfoon. Ah, die. Plaats, die. hier. Oh, die, die, die, <laughs> die daar. Ja, je gelooft ik geloof het echt niet. Ik hang Heb te... je ook in de chat? Ik zit ook in de chat, alleen ik zit in de Die de ik? De... Ja. ja hey, dit yeah. is de microfoon. Echt, <laughs> ja. Man, het is geen rijntje. Ja, nee, hey, Donau. Hallo. Ja. There he is. Als jij praat, je heet nou. Donau. En dan moet daar een lampje gaan branden. Als, zie je? O, als ik. Praat? Ja, ja. Zo, Sunset is wel op de chat. Heel duidelijk. Ja. Ja. En ben wel al benieuwd naar Sunset. We horen het ze, dus ja. Ja. Ze, ze schrijft iets wat lijzig, Ja. Ja, ik ben op de chat. Ja, ja. ja. Zit er zit zeker een zekere lijzigheid in trouwens. Ja, Dat ja. Zie je, dan brandt het niet. Schat. Is de, is de noorderlijk... Nou, en uh, de CPR is ook inmiddels doorgedrongen, maar hij heeft zijn microfoon nog uitgezet. Ja. Eerst is nog een jointje. Ah, ook nu de is die erbij. Goh, jongens. Eerlijk. <treeks> hallo, hier is de operator. Zo. Hey, uh, hallo, daar is de operator. Hallo Op. allemaal, opperhoofd. Nou, ik heb voor het eerst in vele jaren heel veel bossenaren in carnavalskostuums zien rondlopen. Hm. En, en jij niet, hè? Nee, ik was alleen maar bij mijn, met mijn zus. Ja. Ja wij, ja, wij zijn natuurlijk opgegroeid met carnaval, dus het is niet iets wat we, wat we denken, nou, dat wil ik nog een keer meemaken. Aha. Maar ik wil wel een keer nog, vandaag was de grote, de grote optocht... Maar die zijn meestal wat dramatisch, maar ik had het nou niet zo zin in eerlijk gezegd. Ik, ik zou zou willen meemaken, letterlijk. Ja, uh, ja. de, de, de, de, de, ik denk als ik het er nu heb, dan ja, was sunset. ik er wel, maar dan had ik het niet echt meegemaakt. Uh, nee. dus, uh, het is inderdaad iets, je, je moet er echt in gaan. Ja. Dan... Uh, hey. Hey, hey, Sunset! Hey, uh, sunset, yeah. ja. sunset! Ja, ja hoor! Ook in Duitsland. Wat leuk! Hallo! Hey. Plaatsgewist. Hallo! Um, Boy, Laat hey. mij de... Goeie avond ah, ja. ah. Nou, als jij hier gaat zitten... Dat lieve Sons. Hé, hey, lieve Willem. Dan <laughs> nou, moet je even je koptelefoon af. How are you today? Dan is het makkelijker, want dan ja, kunnen ze je echt verstaan. Ik, was vandaag, eh, vanmiddag was ik in zie je lampje steeds niet aangaan. Kijk, als ik praat, is mijn lampje blauw. Het ik heb een andere stem. Als jij. Ja, waarschijnlijk is het uh, beter met lage stemmen. Je hebt een hele mooie lage stemschat. We moeten natuurlijk ook heel laag gaan praten. Ja, ja, Zullen we ja, maar heel laag gaan praten? Als ja. Ja. Ja. Nou, ja. Ja. we laag praten, dan branden de lampjes. Ja, hoe <laughs> lager we praten, hoe beter de lampjes gaan branden. Heb je wel eens gehoord van de Vocal Fry? De nice. Vocal Fry? Vocal Fry. Dat is een. Een, een nieuwe rage onder Amerikaanse uh, jongere vrouwen. Uh, die dan aan het eind van een zin helemaal naar beneden gaan kraken. Doordat ze een, uh, een lucht ook te kort komen. Een soort... Uh, gaat een vocal fry uit het. Huh? Ja, klinkt wel hoog. Fry. Ja, als, je, als je het ziet, ik weet, je moet maar even intypen of zo Of YouTube weet ik veel. Ja. Maar als je het ziet weet je meteen wat ik bedoel. Het is heel bekend. Het is, ja, ik had het niet als zodanig als een trend herkend. Dat hoorde ik. nieuwe mode. En die komt hier. Ik heb vanavond op tv ook een Nederlandse vrouw, ook jonger, dat ook al horen doen. Het waait een beetje over. Ja. Nee, hè? Nee. Kunnen wij niet terugwaaien? Ik vind het zo leuk: vocal fry? f r vocal oh, nee. ja uh, weet, je, weet je waar ik nou de pest aan heb? Nou. Ja. Ben je aan het doen? Nee. Uh, uh, die, die, die kraakstemmen, Internet. die, die, die mensen die gewoon ja. niet door kunnen praten, de, een soort pijn klinkt daarin. Of zo. Het is ook meestal een soort zielig, zielig doen, zichzelf heel erg zielig vinden of zoiets. Ja. En dan gaat die stem die gaat kraken. Het, het valt mij op, op televisie dus het meeste. Uh, en ja, dat is meestal bij Amerikanen, ik weet niet, maar het is eigenlijk overal. Maar maar dus, oké dat? Zo'n soort gebroken stem? Uh, poeh, het gaat echt helemaal mijn nek aan gaan dan helemaal overuit. Uh, nee, ik weet het niet. Ik herken het eigenlijk niet wat je... Het klinkt alsof ik dan, uh, ah, zoals ja. ik dan klink als ik schoor ben, dan is dat gebroken, dat, dat... Uh... Nee, nee, het is nee. niet schoor, het is iets als dit, weet je, hè? Oh, ja. Zo, ja, een, ja. Ja, ja, Maar dat lijkt trouwens ah, ook ja. een beetje op de vocal fry. Ja, maar dan continu. <laughs> ja, dan continu. Dat <laughs> <laughs> klinkt echt heel erg. Gaat het opeens loker ritmisch naar beneden? Yeah. Ah. Ja. Ja ja het, het is allemaal zo problematisch <lacht> ja. ja het ja, het grappige is, is dat, dat, dat ja, je hebt ze een van die reality uh, ja wat zijn dat document doc eigenlijk dus hè, uh, op tv en, uh, dat ze mensen volgen of of uh, vriendenclubjes of zoiets en dan Lichten ze, ze ook allemaal uit en mogen ze ook af en toe even zelf hun verhaal vertellen enzovoorts. En dan. Uh, ja. Ja. Sommige. <lacht> <lacht> <Ja, okay. lacht> dat, dat, het zegt zoiets over, over hoe die mensen zich voelen. Maar, maar het stomme is, is als je het een keer gewend bent. Je hebt het zelf helemaal niet in de gaten dat je dat doet. Trouwens, nee. het het gaat, doet het, het ook wel eens zo. Maar dat is gewoon, ja. denk ik. Van, van stoot zijn, denk ik dan. Ja, ik denk dat het. Dat is nu dat, dat is een geweldig geweldig. Ja, dat ja. ja. nou, geeft een heleboel. je, uh, uh, moet er iets meer drama <laughs> <maar> achterbrengen. Je <laughs> moet er iets meer drama achter ja, ja, ja, ja. niet, niet zo vrolijk. Nee. Oh, oh. Of, of stemmen, die op elkaar, stemmen die op elkaar lijken, bijvoorbeeld die Maarten van Rossum en zijn broer, die heb ik op tv, die stemmen die lijken sprekend op elkaar. Het zijn twee broers, maar als je ze niet ziet, dan denk je, nou, het is hemzelf. Ja, oh, dat heb zus, ik ook met een broer. Die zus heeft ook zo'n stem. Ja, uh, ja, je hebt ook een broer die sprekend op je lijkt qua stem. Ja, maar zij Ja, ze... ja, ja. Dat, uh, en dat was ook nog zo met mijn vader vroeger, dus daar, dan moesten we altijd ons altijd duidelijk identificeren aan de telefoon. Anders wisten ze niet wie ze te pakken hadden. Nou ja, dat idee dat, dat, dat, dat, dat, dat ken ik. Ik denk dat heel veel mannen dat dan hebben: dat hun stem op hun vader lijkt. Nee, bij mij dat ligt hier. Mijn vader had toch andere stem dan ik. Ja. Ook gelukkig. En ik had nog twee broers, daar speelde dat absoluut niet bij. Het, het verschilt. verschilt. Ja omdat okay, ja, ik het, dat, dat ik het uh, herken en ik heb het vaker om me heen gehoord dat, uh, uh -huh. dat, dat mannen of vrouwen over de telefoon dan vaak spreken op hun, op hun uh, ouders lijken. <coughs> okay, so, nou, nou dat komt regelmatig voor, oké. Okay. Of mensen die via de telefoon veel jonger, veel jonger lijken dan ze zijn. Mijn grootmoeder was bijvoorbeeld al over de tachtig en die had een stem die leek nou, net even over de veertig. Zo, dat is slecht. Trust je, Jaap? Ja, bye -bye, ja, jaap. Jaap, slapen. Jaap. Jaap, je bent moe. Wat heeft hij gedaan in Rossnaam? Waar nog ouders geweest zijn misschien? Uitzending nee. gemaakt. <laughs> oh nee. Ik kan er van. Hoog, een carnaval, oh, carnaval eet, een eet, nou, het. Jezus. Uh, het was druk in de stad vandaag. Nou zeg, godzamer zeg, wat een drukte. Zeetje. Ja, heerlijk. het kwam natuurlijk ook door het goede weer. Ja, heerlijk. Ah ja. Heerlijk. ja de ja, de, de optocht had een beetje vertraging. Heb je hem beetje gezien? Heb ja, je hem gezien? nou niet helemaal, maar ik denk wel drie kwart ongeveer. En? Ja, Jalig leuk. De bus was ook mee. Ik heb dus al duizend jaar geen carnavalsoptocht meer gezien. Ik kan de duizend tv waren veel carnavalsoptochten, maar ik kan ook veel weg weet Ik heb ze niet gezien. Ze zullen wel massaal op YouTube verschijnen, natuurlijk, nu. Ja, er vallen ook veel gewonnen in Duitsland tijdens die optochten, vanwege dat ze allerlei, uh, allerlei snoepen weet ik veel uit die karren gooiden en die komen tegen hoofden op. Nope. Oh. <lacht> <Ouh>. <lacht> nou, avond daar een parapluus hebben val helemaal op. <lacht> <Ja>. <lacht> jongen, jongen jongen, dat is... Allemaal de vallen om op tijdens de optochten. Ja, je moet een paraplu meenemen, je moet een paraplu meenemen en die op de kop houden. Ja, ja, ja, omdraaien dan vang je het meest. Ja. En je krijgt niks op je kop. Nee. Ja, dat is een goed idee, zeg. Ja, je dat zult niet de eerste zijn. Maar dan zie je ook heet. Heet. Ja, als je hele rij dat doet, dus iedereen dat doet, dan ziet niemand meer wat. Uh... Dat is waar. Ja, dat weet het. Ja, altijd een helm Drigen, ja. dragen als je als snoep naar je wordt gegooid. Nou, er is ook in Nederland, dacht ik, alweer een dooie gevallen. Die is onder een carnavalswagen, dacht ik, of een vrouw overreden of iets dergelijks. Dus er ge gebeurt ook, ik zal toch maar overreden worden door een carnavalswagen. <tie> nee, dat... ja. Ja. Weet je waar? Weet je waar? Dat Het is heel Nürn, de... gewone... Ter Apel. Ter Apel, oh, daar. Er was een gewone auto die tegen een carnavalsauto auto. <klicit squash> ja. En dan, ja, uh, die, reed, die reed ook het publiek in en toen... publiek uh, ja. in, De, de 81-jarige bestuurster, die had een beroerte gekregen. Oh my god. En de auto, zijn later afgevoerd naar het ziekenhuis. Je ziet ze daar rijden, zeg. Weet je. Het was, was geen kleine de... volvlaag. 81 jaar. Ja, dat is verboden. Dan hoor je mus snurken. Nee, dat werkt hier niet met Noise Gate. Nee, dat is te zakt en wordt gewoon echt helemaal afgeknepen, de link. Oh, gelukkig wel. Moet je microfoon even heel dichterbij houden. En als je het blauwe lampje voor jouw naam aanziet gaan, dan is de verbinding open. Ja, even kijken of ik het snur snurken van de hond van Sunset kunnen horen. Vocal fry. <laughs> ja, nou, ik denk dat de laatste raar is een hond was natuurlijk. Focalfrij. Focalfrij. Focalfrij. <laughs> Spaghetti is een natural part Focal of you. Spaghetti. <laughs> kan je het horen? Kun je het horen of nee? Nee, nee, nee. Als je kunt kijken naar, ik dan zie je of het blauwe lampje voor. Je moet een vraag voor je schouder vertellen. Ja. Als het blauwe lampje voor jouw naam aangaat, dan is de microfoon open. Maar er zijn misschien dan meer microfoons tegelijk open, dat kun je aan de andere lampjes zien. Dan is het maar de vraag of je doorkomt. Ja, we horen iets. We horen... Goeie gemalig. Ja. Lijk, het lijkt inderdaad of er tien bomen worden doorgezaaid. Ik word wakker van jullie. Dona ontploft. Gaat het doen, hè? <laughs> Hij heeft de microfoon al uitgezet. <laughs> ja. Ik kreeg heel even een hoestbui, dat werkt niet. <laughs> Echt, een een, een, een we echte Britse door? hoestbui. Oh. Laat, die, laat die hond nog eens kijken. Uh. Ja. Ja. <laughs> Goeie genaam. Doe jij s'nachts nog een oog dicht, uh, Sunset, met die hond? No. <laughs> <laughs> Goeie. Mooi. <S'>,: ja, mooie stem. Wauw. <t Logic> nee, ik, ik, ik neem hem op. Nou, dat zijn de, de echte zaaggeluiden. <plek> ja, nou, zo ja, ik zou er wel een schoon, hoog, clean opname van willen hebben. Die ga ik reconstrueren met die Ja, je kan... het. En dan kan ik hem zo lang laten duren als ik wil. Ja. Vandaar. Of ben jij dat zo'n zet? Als je het lang genoeg hoort, dan valt het heel op bij je slaap. Ja. Heerlijk. Het is toch rustgevend om bepaalde. rustgevend. Ik herinner me ergens een track van vroeger op de radio met gesnurkte en daar werd je echt helemaal gestoord van. Het ging nog heel lang door. Het was echt geweldig. Positief gestoord. dan. <middel martens> Dan gaat hij hem opkomen. Nou, het staat te mooi op, hoor, Ja, het is geen die je in je slaap gaat houden. Uh-oh. Oh. Ja, dat is gek. Oh, ik word er nu gek van. Dat ja, is een Ik heb zelf uh, een snurk verzameld uh, met uh, van, uh, de allergrootste honden ter wereld. Ik ben de naam even kwijt. Uh, Zo'n grote blauwe hang. Bijvoorbeeld met hang. hang. Rimpels, hoe heet het, die, die honden? Hoe heet die grote honden? Dulcossi. Grote honden. Hele grote honden. Twee ja. meter hoog op zo. Nee, dat er door. Mastief. Mastief. Luideren, Nee, Mastief. Hartsnurker. <laughs> ja. Een hard ja, een hart Ja, ik kan het wel niet zo overlaten. Ja, wees maar blij dat zo'n kleintje is, zou ik zeggen. Mastief. Ja, ik zou eens nee, even zoeken. Het is een Franse buldo. Snoring mastief. Eens kijken of ik de ene kan vinden. Nee, Het is een Franse beelder. Kun je wel vinden op uh, YouTube? Sneukende. Yeah, ja, yeah. ja. Ja, echt? Ja, weet je er nou? Ben je al voor geweest? Ik dacht, dat ik de enige hond die, die snukt en schieten laat, maar uh, nee. <laughs> nou, eens even kijken wat we dan met die opnames uh, kunnen doen, want dus ik zeg. Uh... Zo ik als, uh, als, als Noodski hebben het opgenomen. Mm -hmm. Je kan het in je antwoordapparaat zetten, uh, Donner. En dan als je, als je iemand belt en laat je je hoor. <laughs> dat is een <roei. laughs> ja. Ik heb geen antwoordapparaat. Of voicemail of iets Rinktun. soortgelijke uh, attributen. Uh, en dat kan met telefoon, dan mijn telefoon Ja, spreekt niet, Donner. Ik lig op je binnen te slapen. Oh, oh. nee. Hij gaat nu wel steeds harder. Maar omdat de koptelefoon dan vlakbij hem ligt, dan hoort hij jullie ook lachen en zo. Dan oh. wordt hij dan weer wakker van. Ah, dat is lekker rustig. Uh, maar iemand, iets of iemand hoort eens drukken. Vind, vind ik dan tenminste, dat kan best wel een lachwekkend werken. En als ja. één begint te lachen, dan werkt het ook weer aanstekelijk. Nou, mm -hmm. ja, dan. Uh... De volgende, de volgende keer laat ik het heel even terug horen. <lacht> Dan weet je een beetje hoe, hoe, het, hoe het klinkt. Er zijn ook vrouwen yeah. Oh ja. Iedereen snurkt, nee, niemand geeft het Nee, nee, nee, nee, niet, niet iedereen. <lacht> <lacht> ik weet ik dat, weet ik, dat ik, ben, ik Ik ben er trots op. De hond. De hond. De hond. Ah. Het slaat aan. Het is aan. Kijk, de roetelen. Ja, ik hoor echo's. Ja. ja. Echo's, ja. Echo. Vocal. Mooi die, uh... Echo. De radio onderaan. Nee. Nee, dat is beter. Is even aan het spelen geweest, denk ik. Oh. Hey. Hey. Komt via de ja. andere kant het op? Je zult toch zo'n hondje hebben, zeg, hè? Ja, nou.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 een no. looptie no. pip pip pip pip ah shit, shit. <laughs> <laughs> Ik dat op dit moment Lijft er ons aan beursen? <laughs> That look uh like that's Zondagmorgen, is er je zien. over, En dus betekent dat Gisteren hebben we gezien, ja, daar staat het nadeel van het weekend. Dan zie je de allerlei pluimvee lopen. Dan denk je, ik, ga snel naar boven. Maar uh, nu ook, het is zo zutar bij station. De Wilhelminabrug... brug is alleen maar koppen koppen, koppen, koppen, koppen, koppen. Wie zet dat daar nou? Koppen, koppen, ik Kijk. Als ik jou zie, dan denk ik, hé, hey, van de kop. Lekker koppie hé? Mmm, koppie kopie. koppie. Koppie <laughs> koppie. Koppie koppie Zegt dat wel? Nee, dat is wel. Nou, dat weet ik niet. Kan je dat ook langzamer afspelen, die vogels? Dat prachtig. Niet... Prachtig. Mooi vogeltje. Ja, die, die die doet nooit een keer allemaal zelf. Nou ja, ik ook. Ja, ik zie dat ik, uh, dit is niet brand als ik uh, als ik dan het te zacht. Ben. Dan is het te zacht. Schat? Nee, kan je niet horen? Wacht even. Als je het lampje niet aanziet gaan voor jouw naam, dan is de microfoon dicht. Of je moet hem met de hand even ja, dat. Dat is, hem, het, dat is hem, dat is hem, dat is hem. niks meer. Dat ben je zelf. Ja, denk je maar. Ja, echt. Koekoek! Koek. Krijg maar aan Marcus. Marcus, waar is Ik ga eens heel eventjes in de tuin kijken, want... Markus. Marcus. Marcus is even in de tuin, kijk. <laughs> wat is niet om de tuin leiden? Wat is er in de tuin te zien dan? Tuin? Huh? Mm. Slaapen hond. Kan ik je tuin zien? Kan ik jouw tuin ook zien? Wel ja, rustig. Ik je, mag, je mag even ruiken. Kan vragen. ik je tuin weer zeggen? Mm. Hier, die tuin bij ons. wat een lekker tuintje zeg. dan zou je wel even spitten, hè? Oh, nou, dat zou jullie, man, zou dat mogen? Ik denk het oh, niet. Lijken. Ik zou wel eens willen binnendringen in deze tuin, zodat ik het helemaal voel. Dat ik helemaal zo in opga, zo helemaal zo uit mijn dak ga, eigenlijk helemaal Oeh. ontfruiten. Jan, jouw tuin, jongen. Jouw tuin is... de nee. hemel. Jouw tuin... Mijn tuintje. We waren twee katers aan het vechten. Twee katers aan het vechten? Ja. Wauw. Die, die kunnen... die kunnen... De kunnen ja, door de tuin heen, heen. zaten van elkaar Ja. De hond snurkte maar voort. Hm? hond snurkte maar voort. Oh, ja, het oh. die gaat het gewoon door. Ja. Ah, die maakt zich niet druk. Nee. <laughs> die, die, die strook niet meer bezig. Dat gaat vanzelf. Ja, was... ja. Ja, ja, ja, ja. We waren ook vanmiddag uh, naar de carnavalsoptocht. Ja. En dan, dan weet je, dan zijn er allemaal van die muziekjes, weet je wel. De strommels en van alles. En... Ja, ja, ja, ja. ja. vind je helemaal niet erg, hoor. Nee. Dus uh, hij is heel relaxed. Dat is waanzinnig druk waarschijnlijk, hè? Ja. Echt veel Mooie... drukker dan, uh, dan vorig jaar. Oh, wauw. Mooie opdracht trouwens. Ik vond, wel... Ik vond het wel leuk, ja. Ja. Grote wagen, hè? Mm -hmm. Ja, echt een bouwwerk, hè? Ja, knap, hè, altijd. Veel ja, werk. Ja. Wij zijn het Dat... hele jaar mee bezig, ah, hè? Best... Dat is echt een passie, hoor. Is dat. Mm. Ja, ik, ik wil het weer een keer zien, want het is toch altijd. Je ziet toch altijd even wow. van wat, wow, je ja zo. Ja, nee. Het is een soort uh, theatervoorstelling die, uh, ja, die je voorbij ziet komen, dat zit. Ja, met uh, allerlei thema's. Maar wordt het ook niet gefilmd en op YouTube gezet? Um, ik geloof dat het wel op uh, Omroep Brabant uh, komt. Oh ja. well, okay, wel, ik, ik was net even op YouTube en het staat helemaal vol met oedeldonk videootjes van, uh, vanaf het begin van YouTube. Dus, eh... Uh, ja, ja van, van, van dit jaar al. Van dit jaar? Nee, allemaal ja. ook de maar <mogelijk> jaren. En zo. Ja, vanuit het café zetten ze het er al op. Zijn ze snel? Ja, ja nee, ik hoef is... ja, nu zijn telefoon maar te klikken en dan... Staat het op uh, YouTube? YouTube. Okay. Ja, ja, ja, ja daar gaat de hele discussie nu over. Er worden nu al mensen, er zijn cafés waar je niet binnen mag komen met Google Glass, bijvoorbeeld. Oké. Okay. Ja. Oh, Sommige mischa. mensen krijgen ze genoeg van gespioneerd. Overigens, uh, wat, wat die parades betreft. Wat die parades betreft. Hier is een, uh, een dorp. Uh, aan de rivier de Giese. En daar is elk jaar is daar een, ook een parade. Maar die is op het water en die is 's nachts. En daar maken mensen de meest waanzinnige voorstellingen van een boten. En dat trekt ook allemaal langzaam aan je voorbij. Ook met muziek, met lichtshows, met, met alles wat je met de nacht en met schepen en met water en licht kunt, dergelijke kunt doen. Prachtig. Maar uh, zonder het verband van carnaval verder. Ja. ja, ja. Maar ook zulke parades, dat, ik vind het erg mooi. Er werd daar zelfs een film over gemaakt. Maar is het carnaval in Brazilië nou niet nog mooier? Mm -hmm. Ik zeg mijn ik Google Glass gelijk aan. Ja. <laughs> ik hoor even z'n en... uh, ah, Heel anders. Ja. Veel sexier. <laughs> ja, vrouwen, vrouwen, vrouwen dansen op uh, wagens. Veel meer glitter. Veel meer dans. En passie, hè? Passie. Ja, ja passie, passie. Brazilian van ons hebben overgenomen, behalve dan de passie. Ja. De Brazilianen, wij hebben, wij hebben morgen komt uh, onze nieuwe Braziliaanse vriendin komt uh, ons helpen met het huis schoonmaken. Ja. Schat van de Meid uit Brazilië. Ja, geweldig. Nou, over die parades nog één. In Rotterdam heb je altijd een heel grote parade. Ik weet niet meer precies hoe die heet, maar dat is van de dames en de andere. Ja. Ze zelf wel koud vinden Willem hier in Nederland. Nou, ze woont al een flinke tijd hier in Nederland, hoor. Oh, Nederland is het gewend. Ja. Prachtige parades, er parades komen honderdduizenden mensen op af. Ja. Het is, het is een gigantisch land, hoor, Brazilië. En het wordt steeds rijker en machtiger. Die weet in Brazilië in de toekomst de boel weer over. Die weet nooit hoe het gaat. Ja, in Rotterdam heb ik dat ook, zo'n uh, zo zomercarnaval. Rotterdam. Ja, die bedoel ik, die bedoel ik, ja. ja. Ja, ja. Die is ook op het water dan? Nee, die is niet op het water, in Rotterdam niet. Ja. Oh, daar heb ik het verkeerd verstaan. Nee, dat, dat op het water dat, wat ik beschreef, dat is in een dorp hier in de buurt, in de, in de, in de Bommelerwaard. Oké. Okay. Hm. Een buurtje heet de Griesen PS. daar liggen hele Lindorpen langs. Al die tuinen zijn dan ook allemaal vol, maar die halen allemaal familie bij, dat zit allemaal vol. En dan varen één grote, kilometers lange tribune, dan al die schepen zo, uh, allemaal dorpelingen. Ja. Maken. Dus ook grote spullen. Grappig. Het lijkt me wel mooi om een keer te zien. Ja, dat is prachtig. In het donker geeft het een heel ander effect. Dan kun je veel met licht doen, hè? Ja. ja, maar toch zie je wel dat er best wel veel dingetjes zijn. Wat je eigenlijk niet weet, weet je wel. Elk, ja. elk plaatje of elk blok heeft wel zijn eigen dingetjes. Hè? Ja, dat bedoel ik eigenlijk ook een beetje te benadrukken. Dat, ja. dat het zich op dat zich op meerdere plekken en op meerdere niveaus en op meerdere rituele domeinen afspeelt. Ja, ja, natuurlijk, Al heel lang. Hè? Ja. Nou, de, leuk is dat Meertes Instituut in Amsterdam, in, die, die onderzoekt al dat soort dingen. Ja, zeker. Die legt dat allemaal vast. Dat is een prachtig instituut. Als je daar een keer naartoe gaat, kun je kijken hoe bijvoorbeeld je eigen voornaam, hoe die in Nederland voorkomt en hoe die zich in de, in de loop van... Hoe precies de aantallen over de uh, afgelopen 150 jaar, hoe de, hoe de groei van die naam is. Contact. Je kunt je eigen achternaam opzoeken en kijken waar die in ja, Nederland ja. voorkomt allemaal. In de gemeentes en Veel En uh, je kunt de oude dorpsverhalen horen, hier van het dorpje verderop. Dorpsverhalen hebben ze opgenomen destijds. Ja. Ja. Er was vroeger een radioprogramma op zondagmiddag en dat heette Onder de Groene Linde. Dat ja. weten we helemaal ook wel. Dat was van Aten Doornbos, hij leeft niet meer. En die ging, uh, die ging met een oude, met een bandrecorder ging hij dus al jarenlang is hier het platteland afgegaan in Nederland. En die heeft allemaal volksliedjes verzameld. Allemaal boerinnen die zongen en dan ging hij naar het volgende dorp en dan hoorde hij daar dat het in het tweede couplet een andere derde regel zat. Dat noteerde hij ook weer, liet hij ook weer voorzingen. En die, dat hele archief is na zijn overlijden, ik geloof, de Avro op zolder terechtgekomen. En dat archief is nu in handen alweer een tijd van uh, het Instituut, En die zijn dat weer allemaal aan het digitaliseren. En, en nou ja, zo hadden het maar door. Ja. Dat is dus een, een instituut wat zich richt op het verzamelen en afhankelijk maken van volkscultuur. Ze ja. zoeken dus bijvoorbeeld ook uit wat er in de, in de eerste helft van de vorige eeuw met de nageboorte van een paard gebeurde. De meest waanzinnige dingen hebben ze uitgezocht. En dat wordt dan weer, of de, een, een bepaald accent in één woord in Nederland. zodat dat over Nederland eh, het accent dan verandert. Ook allemaal weer in kaart gebracht het is schitteren. En het is allemaal toegankelijk op de site. Ja. Meertens is het. En Fosco ja, heeft zijn uh, beroemde. Ik heb vroeger contact gehad met een man uh, die ja, daar vroeger vroeger vroeger? de oude volksverhalen en zijn inderdaad verzamelt en zo. En boekjes over maakt zo. Ja, ja, heel leuk. we door. Een heel, door. heel bijzonder instituut. Oh, ja. Dat is mooi. Ja, daar liggen heel wat verhalen te wachten. Die ligt geld worden, hè? Ja, ja, ja. Eigenlijk is dat het. Nou, ik vind toch, de, wat ze met die site doen, is toch dat ze een heleboel erg interessante dingen uitkantelijk maken. Ja. Ik ja. meen je dat er ook Utrecht's accent staat? Zeker. je? Daar staat ik meen dat er ook eh, iemand met een Utrecht ja. accent staat en allerlei accenten staan er ook. Ja, ja, ja, ja, ja. Allemaal, allemaal, allemaal lang weer opgenomen en een kaart gebracht en, uh, en, en deze je, geloof ik ook, de de ook de... allemaal afdraaien. Ja, ja. En het is echt een prachtige site om daar ja, ja. rond te snuffelen. Pascal heeft zijn uh, romancyclus Het Bureau opgebaseerd. Pascal heeft daar gewerkt. Die hele langlopende hoorspelserie. Dat is, dat is, nee, dat is naar een later, veel later, tot een hoorspelserie verwerkt. Maar het is van oorsprong is het een neerdelige, neerdelige roman van Voskuil Die uitblinkt oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. volstrekt ironische droog, droogneukerigheid. neukerigheid. prachtige taal. Dat hebben ze dus tot een hoorspel verwerkt. En het heeft geloof ik wel drie jaar gelopen. Ah, Elke lang. werkdag. <laughs> heel lang. Hoorland is dat ja. op... Heel. Ook weer terug te, te luisteren op internet. Ja, maar ik kon er niet op ja. nee, Nee, jij vond het niet zo, jij vond het vlak. Ja, dus het is uh, altijd voorgelezen teksten. Hè? Dat voel je gewoon, weet je wel. Dat, dat, maar het is de kracht van de tekst, hè? Ja, maar dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, er zat geen leven in. Nee, helemaal voorstellen. Goedkoop. Het ging puur op de tekst. Goedkoop volkstoneel. Dat zie je ook altijd met die volkstones. Dat is net zoals alles opzeggen. Dus het, uh... Ja, dat hou je niet lang vol. Uh, ja, het was wat betreft heel formeel theater. Oh, yeah? heel, ja, formeel ja. theater. Ja, heel formeel Ja, heel formeel theater. Het prachtige, prachtige stem van Krijn te Braak. Wil niemand hebben. Ja. ja nee, ik krijg om Ja, ik ken de uitgangspunten, weet je wel. Ik zie in de kunst ook heel veel, weet je wel. Dat het woord op een bepaalde manier het graanpunt. Als ja, blauw is, dan snappen mensen nog. Er wordt niet van afgeweken, maar ik vind, ja, ik bedoel... Ik het een is. een beetje saai. Ja oké. Okay. Ja. Wat een wij. Wat een. A... make of team. Oeh, een stilte. Deels, dus ja, dat vinden we een mooie van vroeger. Bijvoorbeeld die oude serie stiefbeen en zoon, die werd toen de tijd rechtstreeks uh, werd dat uitgezonden. Op het moment dat het werd opgenomen, werd het ook uitgezonden. Maar je had ja. geen idee dat je daar een, een, een, een, een tv-stuk zat te kijken. Want het was net of het allemaal spontaan eruit kwam bij, bij stiefbeen en zo. Ongelooflijk ja. vond ik dat. Ja, fantastisch. Ja, dat dan ook nog direct op de zender, dus ze mochten geen fout maken. Mm -hmm. Kan, uh... Dat je het kan horen. Ja. Wil jij nog bier? Volgens mij heb ik nog. Oh, ja, ik heb nog. Je kunt je bij het Meertens Instituut ook aanmelden om onderzoeken mee te doen? Dan krijg je heel af en toe een mailtje. En dan met een vragenlijst over hoe jij taal gebruikt. En dan ja, geef je ze een aantal zinnen. En dan zeggen ze nou, die zou ik nooit gebruiken. die zou ik heel erg veel gebruiken. En die... oh, nee. Dan uh, vul je en die dat in een paar papjes. <laughs> en... Het leeft allemaal. Ja. Uh, wat was het zijn? Nu is die een gezien van Paradijsbogel. En welke wow. tijd was het, zei wat? je ook alweer? Hij ah, ah, staat op de, de chat. Je ziet het is dus een donnag, die woont in Schotland, maar die is helemaal niet voor Schot. Oh, geen actie geen kind Donner, geen schot agent nee. Nee. Ja. nee, nee. Nee, en ik woon er toch al bijna tien hier in mijn hoofd. Ja, je Ja. Ja. Ja. Nee. Niemand weet het. Ja, ik kom ook onder de rook van Rotterdam vandaan Zou iemand het... Dat nee. wou ik zeggen. Oh. Nee. Dat wou ik zeggen. Dat heb je ik Ja, het bevalt me hartstikke goed. Nee, me... ik luister, ook al ben ik veertig, ik luister nog steeds naar mijn moeder en die heeft me verboden <laughs> Om een uh, Engels of een Schots accent te krijgen in het uh, in <laughs> Nederlands. Nee. nee. Hoe dat houd je niet... dat op pijl dan? Luister het iedere dag naar de Nederlandse radio. Ja, en, uh, elke, uh, elke, elke, elke dag in de ruimte. Ga jij nooit doen? Uh, ja. Dat, ja. Komt, dat, ja. ook, dat ja. komt ook ja. zo. <clears throat> Ik heb ze. Jij nee, nee. bij IBM gewerkt. Uh, ja. En even... uh, dat was dus dat was in een callcenter, een internationaal callcenter. En daar uh, ja, was... oh, ja, werd ik in een ja, ja. Nederlands team gepla gepla gepla geplaatst. Dus ja, ik sprak gewoon wel Nederlands wel, natuurlijk ook tijdens de werk. Ja. Nee, ja. ja. ja. nee, dat is niet. Uh, <lacht> nu werk ik uh, op een manager en dan dan, dan gebruik je uh, dagelijks gebruik je dan ja, toch het Engels. Wel. Ja, en dan zie ik hoe het, hoe het uh, vanzelf gaat. Alle kennis. Ik denk dat ik gewoon het. Uh, ja, het, ik denk dat het gewoon zo blijft hoor. Want dag, ik, ja, ik denk er wel net geboren is. Ja, ik de heb dan zoiets van de de de ja, de ja de ik zal er niet over veranderen. Ik kan niet doen. Wat doe je dan lekker? Zoals ik al zei, ik werk nu op een manege, dus ik werk met paarden. Ah, wat fantastisch. Ik weet helemaal niet wat ik ermee moet doen. Ja, er namelijk ook niks. Dit is, dit, dit is een rijschool en we hebben 18 paarden, ja, van heel tot. veel, en, en die zijn geschikt voor, voor beginners, ja, de voor voordelen en dergelijke. Ja, ik heb het er naar me zien. Mm, nee, ja, nee, ik, ik zocht eigenlijk geen antwoorden. Aardige mensen. Dus ik, hele aardige mensen inderdaad, ja. ja. Maar een heleboel mensen wel. Ja, nee, nou, dat scheelt enorm. Nee. Niet zo een beetje gezellig onder elkaar. Ja. Ja. Ik heb alleen maar boeken. Een ja. goed, go, goed ja. team. Um, ja, de, de, de, de paarden natuurlijk hebben ze zo hun nukken. Maar ja, het zijn hele lieve dieren. Ja, ja. Wie komt er binnen? Wie komt er binnen? Wie komt er binnen? Ja, de ja. ja. ja. Nee. Ja, dat ging er straks in het programma van Guus. Ging het over honden. Hoe, hoe die samenleven met mensen. En de geweldige relaties erop nahouden en zo. En ik, ik, ik gooi toen in de chat van. Dat paarden nog schijnen te leven. Omdat die zich op een gegeven moment ook. Om. Uh, met, wie zit er tussen tussendoor te. Hengsten? Guus, je microfoon het steeds stoppen. Oh, dat oh, is een raar, waarschijnlijk, ja. Ja. Microfoon ja. te dicht bij de luidsprekers. Maar is dus met paarden? Dus zei ik, de, de, de paarden leven nog als ras, zeg maar, bestaan die voort. Omdat die de keuze hebben gemaakt dus om, om toch maar mee te doen met de mens dan. Als paarden ja. echt een leven waren en ontembaar... Dan hadden we zo lang opgegeten. Ja, 100 ja. jaar, jaar geleden ah, was het gewoon. Maar ik ben het niet helemaal mee eens, want je hebt nog steeds gewoon echt wilde paarden. Ja, dat snap ik. Maar als alle paarden wilde zouden zijn, als ze niet ze te temmen zouden zijn, dan zouden er alleen nog maar een paar in een reservaat zijn, in de zoo, en de rest zouden we allemaal hebben opgegeten. Ja, ik weet niet, ik, ik, ik, ik kan niet meer precies terughalen waar het vandaan kwam, maar ik vond het toen zo logisch toen ik dat uh, hoorde, dat uh, er zijn maar een aantal uh, diersoorten die, die, overle die heel oud zijn, paarden zijn ook heel erg oud in de ja. tijd. En er zijn maar heel weinig oude diersoorten die overleefd hebben, zeg maar, die de mensen ook uh, overleefd hebben. Die, die gewoon, wij hebben ook, uh, nou goed, de mammoeten opgegeten en de bisons en zo, weet je, uh, weet ja. Uh, uh. Maar Het dus gaat erom dat de paarden de intelligentie hebben om te weten van nou ik kan beter uh, uh, meedoen, anders uh, werkt het niet. Dan, gaat, dan lukt er helemaal niks, zeg maar. Dus de paarden heel intelligent zijn en bewust ja. zeg maar, die, die keuze hebben gemaakt om met de mens samen te gaan werken. Om te De paarden, paarden hebben zich laten temmen volgens jou. Ja, dat was de message, de strekking daarvan. Oh, no, no. In het programma van Guus kwam dat te sprake op de chat ook. Dat, dat, is, uh, go, go, dat is natuurlijk niet zo bewust per individu of zo, maar, maar dus qua soort: dat het in de evolutie een stap is geweest bij paarden. Om, uh, en dat, ja, met honden is dat, is dat uh, nog duidelijker, zeg maar. Jij zei, geloof ik, wolven, of iemand zei dat wolven. Guus zei: wolven zijn heel makkelijke huisdieren. Nou, dat klopt niet, dat is alleen maar als jij echt de alpha bent, want als jij niet de alpha bent, dan ben je een beta, <laughs> dan roelt zo'n wolf de pack. Ja. Dat zie je ook nog wel bij honden hoor, trouwens. Uh... Bij, een... bij, pa bij paarden zie je dat ook, je moet echt laten weten dat jij de baas bent, want anders uh, uh, ja, kunnen het dan letterlijk, dan lopen ze over je heen. Ja, dat is het individuele, als uh, je ja, met een paard, paard, paard te maken hebt, maar als de baas van het paard komt ofzo, of uh, je zegt van hé! Hey! Dan uh, luistert hij wel meteen. Uh, oh shit, dat is de sheriff. <laughs> um. <laughs> nou ja, laat maar. Het is gewoon maar even een gedachte van uh, overleven van het soort. Ja, ik zit nu ook even jouw gedachten, ik probeer ook een beetje jouw, die, die, die gedachten gewoon te volgen. En... Ik, kijk, in, in, sommige, in sommige landen worden geen koeien gegeten en in andere landen worden geen paarden gegeten. Omdat ze... Eh, voor, voor welke reden dan ook, maar... Aan de ene kant zeg ik van het paard had oh, ook als wild dier gewoon, we we uh, gewoon kunnen, over, kunnen, kunnen overleven, maar niet in de grote aantallen waarin het nu gebeurt. Juist. Ja. En, en, en hoe, hoe de mensen alles even overgenomen, er zou op de prairies er nog een paar zijn, maar die, die zou ook gewoon afgeschoten worden bij wijze van ja, spreken. Ja. En, ook allemaal en, met een hobby? Ja, al, want ze hebben dat toch allemaal geweren. En, ja, en die maar, willen ze, ze ook uit. Dus eigenlijk alleen maar reservaten. Uh, hmm. Nou, dat dus leeuwen. Of, kijk, een leeuw is ook een mooi voorbeeld. Uh, die past zich niet aan. Maar daarvoor kan die alleen nog in een so uh, reservaat overleven. Anders zou die gewoon... Uh, als die zich in de stad laat zien, worden hij meteen neergeschoten. Ja, precies. Ja. En hetzelfde geldt ook ergens voor olifanten en zo. Zo zijn we ook beest, de haai, een van de oudste beesten op... Uh deze planeet om die ja. af te maken. de, de, kro de, de, haai, de... krokodil is nog. Hè? die echt nog uit uh, de krokodil. die stam nog geloof ik uit de tijd van de dinosaurussen, 65 miljoen jaar geleden. ja de haai is, ja. de haai is nog ouder. die is echt oer, oer oer nog ouder. ja. even de oudste beesten op deze planeet en wij maken ze af. Illegaal ook, weet je, Om toch? te stoppen massaal afgeslacht. Dat laten we maar... eh, Dat ze gevaarlijke beesten zijn, terwijl het helemaal geen gevaarlijke beesten zijn. Weer daar baan. je, dat, dan... Dan, het, je, je ja. pas gezien waar een man gezellig met zo'n met zo haai meezwemt. Ja, maar... Ze hij... zullen gevaarlijk we... zijn als ze of honger hebben, of in het nauw gedreven zitten. Je, je kunt niet ver gealgemeeniseren in het algemeen. Dat doen we wel. We hebben ze gevaarlijk beesten gemaakt. Nee, maar je kunt ah, maar... niet. Het niet... het is het is het is het is het is het is het is het is het is het is het is hoor. is het is het is het is het is het is het is het is Dat is De meeste haaien zijn wel... volkomen ongevaarlijk. Ja. ja, maar het probleem is, er zitten er altijd een paar tussen die, die de uitzonderingen zijn op de regen. Ik, ik meen, als je in een waterhaal zit, de... moet je eigenlijk helemaal stil houden. Dan doet hij niks. Maar het ah, moet massaal afgemaakt worden, dat is echt griezelijk voor woorden. Ah ja, ik de, wou het eigenlijk niet opbrengen, want dan ga ik het toch maar doen. Van, uh, dan moet je maar eens kijken. Wat je Japaners doet met dolfijnen. Wat? Wat Japaners doen met dolfijnen? Ja, dat is wel beter praten. Het is bijna afgelopen, de dolfijnen. Dat duurt niet lang meer. Wat doen ze dan met de dolfijnen? Ze drijven die in baaien en dan sluiten ze die hele baai af en dan is het gewoon prijsschieten. Oké. dat is ook en de, op het vareur doen ze dat met grinden. Ja. Grote, dat zijn ook uh, forse walvissen. Ja. Ja, en dat is vaak, uh, is het vaak nog voor de consumptie of is het, of is het echt voor het plezierjacht? Nee, nee, nee. het is voor dat zijn gewoon vissers, zeg maar. Ja. Maar als je die video's ziet, als je veel op, veel op. dan kijkt hoe, hoe daar de werk wordt gegaan, dan... Uh, in, in, in, denk je ook van, oh my god, weet je, dit kan niet, dat mag niet. Dan moet je je voorstellen, zo'n haai wordt alleen maar geslacht vanwege zijn vinnen. Want haaienvlees, ik heb toen eens dus haaienvlees in huis gehad. Dat is, die, die haaien hebben geen nieren, dus die, dat hele vlees doordrengt van urine. Maken ze een lekker soepje, soepje van ja, Nou, uh, moet je moet maar eens proberen te eten. Ik heb het een tijdje in de ijskast gehad. Nou jongen, het stonk. <laughs> het is echt enorm. Misschien heb je het iets te lang. Uh, de haaien. De haaien nee, het is het Net binnen, dat was door een jongen meegebracht, de dag tevoren het vond dat mee Ja, Ja, da daar zijn er rare ja dat, is, ja, dat is een, een, een, een soort vis wat, wat niemand eet eigenlijk. Maar wel de haaien vinden, daar wordt het soep van gemaakt. Ja, Fresh, dure soep. Uh, dat kun je wel zeggen, meneer. Ja, het is net zoiets. Net is Het is heel osse illegaal, wordt heel illegaal, oh. ja. Net iets is osse staart is osse staartsoep. Daar is Je hebt de staart van de os ingehangen. <laughs> maar ja, die maken nee, uh... ook wel, maar de haaien gebruiken ze niks van. dat is niet te eten. Ja, Zonder de rug in uh, is de is, uh, mislukt. Ja, high op de Noordzee, hij de Noordzee, de Noordzee. Zo gaat het maar door. Ja, meisjes, weet ik Meisjes, weet ik niet hoor. Zijn nee, huh? Zo'n meisje. Me Zijn de meisjes dan ook, jongens? Ja. Ja. zo'n meisje. Meisje, meisje. Filmen, veel filmen. Filmen, Ja, filmen weer. Ben, je je Hoi. Ja. Phil. ja. Ja. Ja. Ja. ja. ja? <laughs> nou. ja. Als ja, je al lampje aangaat, dan horen we je ja, waarschijnlijk wel. Ik heb nog ja, iets leuks vertellen. zeg je? Iets meegemaakt of zo. Ik heb jij nog iets gezelligs te vertellen? Gezelligs. Uh, uh, er is geen carnaval. Ik heb leuks of iets stomps. Ja. Uh, Over taal en betekenis. Ja, we hadden het net. Ah oh ja, ik moet even in de microfoon blijven praten. Uh, ja. ja. Nou, het was heel gezellig. We hadden een mooi gesprek uh, van 10 uh, tot 11. Ja. Ja, daarnet hadden we inderdaad een gesprek. En, uh, en dat is eigenlijk een vervolg op een eerder gesprek, wat heel erg leuk was. In de tuin. En uh, ja. Dat is wel, dat, ja. Dat was echt wel heel erg gezellig. Met allemaal mensen die daarbij kwamen. Aanschuiven. Ja, dat was heel... Uh, Heel mooi. Jullie kennen dit ook, de tuin van Gus? Ik, uh, ja, ja, ik ben ja, echt... er wel eens geweest. Ja, ja, prachtig. ja echt ik, prachtig. Ik heb mijn ogen uitgekeken. Ja, ik heb tafel. Ik ook. Ja, echt heel mooi. Ik had er totaal geen, geen voorstelling van. Uh, hoe... Ja, wel een voorstelling van, maar dat klopte dus helemaal prachtig. Ja voor dingen gezien. En ook een gedeelte ik heb nog een plantje meegenomen. Meegenomen. Ja. Ik heb nog een plantje meegenomen. Ja? Ik weet niet meer hoe het was. Een, ja, het was een, een zoetstof. Net zoiets als stevia. Dus weet het nog wel. Maar uh, dat is niet, nee, is niet gelukt. Nee, is niet gelukt? Nee, ik denk dat ik hem toch één uh, keer uh, niet op tijd water heb gegeven. Het oh, ja. was een vreselijk stekje zonder wortel. Oh, als ja. ja. zorgvuldig uh, een beetje beginnen... Ja, dus... verder heb ik er een teken opgelopen nou niet een teken, hoe heet dat denk ik weer de oogstmeid oh. dus uh, we, waren we waren met meerdere mensen ja. uh, vervolgens kreeg ik een, uh, overal rode vlekken op mijn onderbeen dagen daarna, dat Wat heeft geen. geduurd, ja. ja de oogstmeid en de andere twee hadden het, uh, ik weet het niet uh, uh, in ieder geval bij een van hen ook uh, precies hetzelfde ja. En dat bleek dus om de oogstmeid te gaan. Oh. Dat, heeft, uh, dat heeft weken geduurd. En dan moet je echt die beesten ook uitroeien. Dus je moet op een gegeven moment badkamer, matten in de wasmachine, meteren En uh, oh. je moet vrij grondig te werk gaan. Zo ben ik er vanaf ja, gegaan. Daar dat moet je mee oppassen. Voor ja, ik al, heb je een teek te pakken? Ja, ja maar dat, uh, ja. dat is heel wat anders. Heel wat anders. Ja, dat is link. Maar, de oogstmeid is alleen maar lastig. Het geeft veel jeuk. zoiets als de midges in schotland ja bijna steekmuggetjes ja, ook kan door kan een kan kan klamboe bij je gaan omdat ze zo klein zijn ik ben je helemaal gek van de jeuk ja. en als je daardoor gebeten wordt nou uh, hou op schij uit hou op schij uit, oh, take. <laughs> op, schij uit. Nee, tekenbeest. Te te te te te teken, teken gelukkig niet. Nee, die mitjes die, uh, oh. uh, dat zijn gewoon vervelende pleurisbeesten. Ja. ja, ja. Ik heb mensen wel met bloed op de benen gezien, hoor. De, van het krabben, heel vol met bulten. Je kunt die orksmaaiers vergelijken met vlooien, bij wijze van spreken qua effect op je lijf. Dus ja. Dat je hele ja. benen benten en het en, en het gaat dik worden als je eraan aan en korsjes en zo. Ja. Dit teken je gewoon. Dan ook ziek nee, dat wel niet. Vervolgens word je ook niet ziek, zeg maar, op zo'n manier. Hebben, Daarom vergelijk ik het anders... met. Bij de word je ook niet ziek, volgens mij, toch? Nee, nee, nee, het was alleen maar lastig. <sleuken> nee, het is alleen maar lastig. Die tekens, dat is alleen door Kijk, het gras lopen daar. Ja. ja. Ja, goed, ja. Als, je, kijk, als je je broek goed in de opken stoopt of weet ik veel wat je doet. Ja, niet wordt er wordt ook afgegaan om in sommige gebieden met blote voeten in het hoge gras te lopen. Of zou... Nee, maar uh, goed, ja, ja, van leven ga je dood. Van leven ga je dood. Nee, niet overal, maar in sommige gebieden. En als hij zegt dat het oogst, ja, ja. alleen uitwendig. Hè? Ja. ja, dat klopt. Ja, er zitten zoveel beesten in de natuur die ons hmm. uh, graag proeven of uh, even... Oh ja, ja. ja dat... ook op je huid? Een paar uh, miljoen soorten bacteriën hebben. Ja. ja, jongen, wij zijn één grote rondlopende planeet van miljarden wezens. Ja, ja die praten ook over ruimte, die wezens. Ja. die denken dat wij... ja, ja, precies. Ongelooflijk. Misschien ja. hebben ze ook wel een soort radio, hè? Internetradio. Ja, wie weet. Ja, ja. Praat ook. <laughs> nou, misschien is het wel veel spannender dan internetradio. Ja, ja. Ja, zo best kunnen. Ja. Maar moet je je voorstellen, alleen al, alleen al op je... op je... Op je heb je al... Of je oogharen, weet je, die dingen. Ja. Ja, heb je al een te eten zitten. En wat dacht je van. Uh, maag, uh, Willem, dat is een groot bacterium uh, laboratorie. Ja, maar bijvoorbeeld, ik zal je een voorbeeld geven. Hè. Als je daar heb ik wel eens een programma over gemaakt op televisie. Als jij je huid onder een microscoop legt, is het geen platte oppervlakte, zoals wij denken. Nee, het is. Een groot oerbos. Met in... Tussen op de grond, op de bodem, lopen miljarden en miljarden beesten. Hmm. En die leven van het zweten dat je lichaam komt. Dus alles wat je lichaam eruit gooit wordt meteen door hen opgevreten. Alle stofdeeltjes die op jouw huid vallen, weet je wel. Dus alle andere beesten die vanuit de, het heelal op jouw huid vallen, worden ook opgevreten. Dus die beesten houden jou schoon. zou ja. je kunnen zeggen. En hebben wij op een gegeven moment... hebben we zeep uitgevonden. Ja? ja. Een soort... Uh, uh, bom om het allemaal te vernietigen, die beesten. Ja. ja. En dan smeren we ons even met zeep. En als je die zeep weghaalt... en je maakt een foto... met de microscoop... dan zie je dat het hele oerwoud... Is geworden. Al die beesten zijn dood. Jeetje. En ineens ga je zweten. En ineens word je vuil. En ineens vallen al die stofjes op je huid en die worden niet weggevreten. Nee, die, die, en je wordt, die wordt steeds vuiler en je moet gaan wassen. Binnen de kortste keer blijf je alsmaar met die zee bezig. Mm. En dan heb je ook onder je oksels deod brand nodig, want je stinkt werkelijk van al die zweet die eruit komt. Maar ik niet Alleen hoor. Al, omdat wij ons al die papier je doodgemaakt hebben. Dat is belachelijk. Ja. Toen heb ik op een gegeven moment heb ik een, een vriend van mij die... in Engeland die had zijn been gebroken. Ja. En die zat dus ongeveer nou, 7, 8, 9 weken in het gips. Ja? Dus die kon al die tijd kon hij zijn been niet wassen. Dus toen het gips eraf moest, dacht hij: nou, dat been, dat been zal vies zijn. Maar wat bleek, het was zo schon, schoner dan je ooit gezien had. Ja. ja. En weet je waarom? Wij ja. gaan onderzoeken. De reden is heel simpel. <coughs> die beesten, die komen vanzelf weer terug als je ophoudt met zeep. Ja, die hadden niks meer te duchten. Nee. Dat gaat bijna vanzelf. Ja, en op een gegeven moment houden hij het lichaam weer schoon. En dan hoef je nooit meer zeep te gebruiken. Ik gebruik al heel lang nooit van mijn leven meer zeep. Deodorant gebruik ik ook nooit, want ik ruik nooit op mijn loks los. Nooit. En het interessante is, als ik een vlek op mijn hand krijg... dan kun je erop wachten... na een uur is het weggetrokken. Of liever gezegd opgevreten. Ja. Dus je lichaam is een fantastisch organisme die jou schoonhoudt. Ja. En dat maken wij kapot. Ja, ja. Ah, ik <laughs> ook, uh, Ik ken ook iemand en die wast uh, nooit haar haar met uh, shampoo. Nee. Die spoelt het uh, eventjes na met uh, appelazijn. Ja. Heel Dan goed. gaat het uh, enorm glanzen. Ja, ja. Ja. Ja, dat is waar. En zo, sowieso even met koud water naspoelen. Ja, als ik, een, als ik een, mijn haar was, gebruik ik uh, razoel. Heel dat? Rasool. Nee. Dat is, nou, dat komt uit uh, Marokko onder andere. Dat is uh, uh, uh, klei uit uh, vulkanen. Ja? Dat is echte klei. En die klei, die, die, daar doe je wat water bij. En dan smeer je in, je in je haar. En je spoelt het weer uit. En dat is mooi schoon. Ja, heel voedzaam ook, of niet? He? Heel voedzaam ook, of niet? Zo ja, en, uh... heel erg goed. Ze gebruiken de al eeuwen daar in die landen. Ja. En, en waar koop je dat dan? Nou, in de, de natuurvoedingswinkels. Ja. Dan kun je tegenwoordig tubus kopen. Die komen uh, uit Duitsland waarschijnlijk. En die heten. Uh, of gazoel, CH, of uh, uh, uh, iets met... Uh, ja. nou, in ieder geval, dat is een... En dan Hoe ik het, het ook weer Nou, daar kom ik zo wel op. Anders ga ik even kijken in de, in de badkamer, daar staat nog een tube. Nou, daar komt een soort uh, knijper op en daar komt een soort uh, tandpasta uit, zeg maar. Een soort, in klei kleuren. Dat doe je op je hand en dat smeer je in je haar. Even lekker erin laten trekken. Ook goed voor je huid trouwens. En dan eruit laten. En dan heb je een fantastisch schoon hè. waar? Geen zeep? Je hebt ook uh, uit uh, Marokko die uh, organolie. Ik weet niet of die kent. Ook heel goed. Ja. Ja, die heb ik gebied nooit gebruikt. Maar dat zal best, ja. Oh ja, dat zijn fantastische oerstoffen, echt geweldig. Ja. is eigenlijk voor je huid en voor je huid en je haren uh, ge gebruiken. Het is eigenlijk heel hip geworden de afgelopen jaren. Ah, kijk. En dat heet? Arganolie. Arganolie. Arganolie. Zo we het even opschrijven. Arganolie. A R G A N Mooi en triest, ja, zegt Els. <laughs> ja. Ja, ik moet je zeggen, ik was... Uh, uh, onlangs, nog niet zo lang geleden, werd ik weer gefilmd daarover. En uh, toen stond ik met zo'n cameraman in zo'n winkel. Zo'n drogisterij. En er stonden allerlei dames dingen te kopen... En uh, om naar nou mij een beetje uniek te maken, dat de meeste mensen die kijken dan heel raar als ze geen zeep gebruiken. Dus toen ging ik naar zo'n vrouw toe die uh, iets aan het kopen was en zei ze, gebruik u zeep? Nooit, zegt ze. Ik ben geschopt. Nee, dat moet je niet doen, dat is verschrikkelijk. <laughs> toen ging je naar een andere vrouw toe en zei ze, gebruik u zeep mevrouw? Nou, heel soms, zegt ze. <laughs> Ik probeer het zoveel mogelijk te vermijden. <laughs> Hij was helemaal verbijsterd. Uh -huh. ik, ik, ik leek wel normaal. Dat kon niet hoor. Nee, dat is geen leuke film dan. Weet je. <laughs> ja. Maar ze zijn allemaal meer van dit soort dingen... die, die, die wij raar vinden. weet je wel? Omdat we zo gewend zijn geraakt. Ja. Want als je eenmaal, Kijk, als je eenmaal steeds meer begint te wassen... in Amerika was iedereen zich twee keer... Er wordt twee keer per dag de haar was. Twee keer? Twee keer per dag, lieve schat. Hebben ze ook speciale shampoo voor ontwikkeld voor twee, twee maal per dag. Dat kost, dat kost extra dubbel. Dan, brengen, dan verkopen ze twee keer zoveel. Shampoo natuurlijk. Ja. En iedereen gelooft erin. De commercie zit weer aan. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Nou ja, niet alleen in de commercie. Als wij zeggen dat ADHD een ziekte is. Dat het alleen maar komt omdat mensen zoveel suiker eten. Dan uh, kun je weer een nieuw medicijn uh, in de handel brengen. Dat brengt miljarden op. Mm. Ja. In Amerika heb je ook een apparaatje om je compost af te voeren via de, via de gootsteen. gewoon. Het zit onder die gootsteen, Dat mag in Nederland niet. Oh. oh. Ja, dan wordt, wordt het automatisch vermalen. Maar dat, dat nee, nee. mag je nee, nog niet. Dan mag je, die apparaten, je kan ze wel kopen, maar je mag ze niet uh, in, in, in gebruik nemen. Nee, nee, nee. Ja, compost, malen en dan in de riolering dumpen. Ja. Daar gaan we natuurlijk, hè. Ja. Ja, ik heb, ik heb, als ik hier mijn oude bankstel heb ik laatst er doorheen gedaan. Malen en in de... Nee. Al, ja, ik heb een grote, eh, grote maal direct op de afvoer. Ik kan ook oude ijskrusten gooien en zo. Een shredder. Wauw. Nee, natuurlijk heb ik dat niet. Maar ik vond het wel... de mensen die uh, een, een woning onder de waterspiegel hebben of zo... Een toilet in de kelder of zo... Die hebben dan een, een pomp ook om, om dat omhoog te brengen. En op, ook op boten hebben ze dat ook trouwens. ja. En, daar zit tevens meteen een vermaler bij, dus een vermaler en een pomp. Weet je, dan trek je, denk je, ik trek de wc door en dan... Denk... Oh. Schrik je rot, man. Ah, oh, sorry. Oh. Sorry, hoor. Je oren. Ja. Sorry. Je wil Co Corrie. <laughs> hm. En bij Guus lukt het nou nooit. Dan zegt Guus, nies nou. En dan lukt het niet natuurlijk. Het niet <laughs> nu moet ik gewoon maar ineens niezen. Heerlijk. Het leven gaat automatisch. Ja, ja. Dan hoef je niks aan te doen. Nee, ja, voordat je dan kan zeggen: ik moet niezen. Ja. Dan is je weet, voordat je gaat niet zijn, je weet niets je. En je maakt je liet... ja, voor leven. Ja, voor leven hoef je niks te doen. Nee. Voor leven hoef je helemaal niks te doen, alleen het peehouden, nee. daar kun je wat. Uh... Ja, ik kon, ik kon, was niet snel genoeg met het geluid uh, uitzetten. Mag allemaal even, schat. Dat maakt een hele interessante radio. He? We, oh, oh, oh. Don't want, we don't want to be normal. Mm -hmm. Dat is die nee norm. ah, ja. ah, Normaal ben ik sowieso niet. Nee, dat ben je sowieso niet. Goed, het, was zo, het was zo vreemd, lieve schat, dat ik vlak langs je huis reed. Ja. Bijzonder. Ik moest echt naar je denken. En eigenlijk ben je te kleinsen. Heerlijk? Heerlijk toch? De <tuldapatij poured alive> ja, koffie, koffie staat altijd klaar voor je, hoor. Ja, ja, ja, ja. ja. Hmm. Nou, als ik de volgende keer, ik ga misschien iets meer naar mijn, mijn zus toe, ga ik een keer kom ik bij je langs, hè? Huh. Yeah. Ja. Ja. Lijkt me lekker. En je, je weet, wel, welk, welk pleintje dan, hè? Ja, het, weet, het, het, het, het, het kan, het. het, het, het... <nus> <van> <neat> Ja, ik weet welk pleintje natuurlijk, maar hoe het precies heet. N number 1-0, one, meer one zeggen we niks. 1-0, ja. Ja, ik geloof zelfs dat ik hier in mijn boek heb staan, eens dus even kijken hoor. Ehm... Gaat hij anders daar lezen? voorlezen? Ja, natuurlijk. Nee! Hey. <laughs> Eens even kijken, hoe heet je ook alweer? Even kijken hoor. Ja, het was leuk toen je nog in, die, in Amsterdam woonde. was ook leuk, hè? Ja. Dat straatje, de, de kerkstraat was dat, hè? Kanaalstraat. Oh ja, Kanaalstraat, ja. Ja. daar er zit Lambiek. De mooiste stripwinkels van hele. De... Ja, Lambiek. Ik heb de oprichter van uh, Lambiek nog gekend. Die is ook inmiddels al lang weilen, die schat. Oh. Ik heb nog een keer met hem zitten blowen. Toen was het net een paar dagen open en er stond oh, er ja. een tafel voor in de winkel. Ik werd uitgenodigd om mee te doen. Ach, wat leuk. <laughs> ja. ja, heel gezellig. Hij woonde in Bussum mm. ook. beetje Bij ons in de buurt, dus ik was zeker hebben bij hem thuis geweest. Ach, dat ja, ja hij is een hele bijzondere jongen. Naam even kwijt, maar... Een hele bijzondere jongen. Ja, maar dat voel je nog steeds. Lambiek. Ja, het is op het ogenblik in de boekenbusiness gaat het niet zo goed meer, nee. ook al door natuurlijk al die internetsites waar je, en dat wordt steeds erger met die internetsites, want ze zijn dus ja. een plan, om, uh, om dus zeg maar binnen 45 minuten te gaan leveren. Ja, het wordt allemaal internet, V&D die hebt er de klap al van. ja. Nou, het gaat nog blokken. verder, Blok, zeggen, blokken gaat er enigszins mee ophouden, die gaan de winkels uh, vrij leegmaken en dan zetten ze internet terminals neer. Dus je, je loopt dan blokken binnen, er staan dan gewoon grote zuilen met schermen en dan kun je dan de producten doorbladeren en gewoon klikken om te bestellen. En dan uit de... Maar, de... maar, weet, je wat, maar weet je wat zo'n is? Wat ze willen gaan doen is dat uh, als je iets bestelt, maakt, maakt niet uit waar, dat het binnen 45 minuten voor je huis gedropt wordt. En dat doen ze met drones. Dat, ze met drones ja, doen. dat, het. Uh, dat is een groot probleem dat... met drones. Dat mag niet in Nederland nog. Nee, ik weet het wel, maar het is wel het, uh, als dat als dat gebeurt, dan gaat het keihard. Ja, ja. Dan barst het van de drones in de lucht. <laughs> Ja, als die vliegen kunnen garanderen dat het garandeerd niet misgaat, dan, dan is, moet het voor de Dat is, dat is wacht op dat is de dooms van het hoofd. Want die drones die zijn het, van die vogels, die ontwijken elkaar, perfect. Ja, kijk, die vliegen gewoon boven de stad gewoon. En dan als ze zijn waar ze zijn, dan passen ze naar beneden of zo. Ja, ja precies. Maar ja... Dan trek je gewoon de deur open en dan hangt er een droom voor je neus. <tie> met een... Pak. <met> een... <tie> nou, ik moet zien hoe het gaat hoor. Want uh, ik ik kan niet start, maken, je, je, je moet aan de deur komen en zo. Nou ja, kijk, er zijn een heleboel dingen... Die, dat blijkt gewoon wat je ziet. Dat is gewoon leuk. En de kranten en media die <tie> houden, van dat, houden van dat soort nieuwtjes. De mens houdt van sensatie. Terwijl de, de realiteit is gewoon veel heftiger. En dat, dat willen ze eigenlijk niet eens weten. Weet je, dus hoe het zit willen ze eigenlijk niet weten en gewoon slechtal verhalen. Dat vinden ze allemaal prachtig. Oeh, Zelfs overlof. Maar dus, uh, ja, daar hebben we het al over gehad. Maar, maar gewoon de gewone winkels. Wat wij kennen nu als winkels, dat is over een aantal jaren zijn die dan niet meer. Dus dat ja. kun je echt schudden. De, de gaat het web op. Ja, die, die zijn nu al massa allemaal uh, gewoon op het web gaan en zichzelf het netwerken. En, en de, je hebt het gezien met die Uber, met die taxi. Hè? Dus uh, met, Dat mensen zelf het taxivervoer gaan regelen. Die gasten flippen helemaal uit en bedreigen zelfs. Taxichauffeurs riepen al van nou, ik, ik schop ze kapot, ik steek hun auto in. Dit verboden, hoor. zijn verboden. Ja, nee, maar dat is dus de geheim. Jij hebt het zelf ook, willen over dat we dingen zelf kunnen en moeten organiseren ja. of mogen organiseren. Die Uber, die Uber krijgt nu hele hoge boetes. Ja, nee, maar luister, je, zo kun je ook voedsel, voedselverspreiding doen. En dat gebeurt nu ook al. Je kunt bij de boer bestellen. Begon bij de boer op computer. De boer heeft gewoon uh, een computer aanstaande bestellijst, weet je. En er zijn allerlei bedrijfjes die dat verzorgen, die voor hem, voor hem die websites nou, opbouwen. Bestel dus, uh, uh, stelt boeren die dus. Uh, de schieten om gek aan de klanten te kopen. Ja, yes, dat bedoel ik. Die er ook, die er ook is ik ik bedoel, een bedoel. Ik kwam een. Uh, Mijn zus is er ook een uh, lid van. Ja? Ja. ja. De, dat is heel leuk. Okay. Ja, komt dat krijg met, je op een keer uh, ook. Ik komt met aardappelen en eieren en eieren en s'avonds heeft er een voedsel Elke woensdag? Om, om, uh, tussen 9 en half 10 in de ochtend. Daar is nog maar ja, weinig apart, oh, dat duur ja. Het dat Dat is wel apart, ja. Ja, nou, de, ja. in de rustigere delen van het land kan dat. Maar in, in de grote. Is, is het een ander verhaal, natuurlijk. Hè. Dus, uh, maar het, het grappige is: de dus, dus ontspruiten hier. Dus eerst gaan alle winkels gaan failliet hier om mij heen in de buurt waar ik zit. En er verschijnen nu allemaal soort eethuisjes en bakkertjes en zo. Het zijn allemaal jonge ondernemers. En uh, de computer is daarbij al geïntegreerd bij, bij die mensen. Dus gewoon ook, ook zo'n gast die, hoe je zoiets, zo'n... soort zo tent, zullen we maar zeggen. Nee, maar dan een Turkse versie. Mm -hmm. En die, die zit nu ook met bestel nu uh, gewoon via je app en zo en bla bla bla. En ik zie die reclame ook al op tv. Wat wil ik zeggen, gewoon op... Een site, er is eentje, hoe heet die, blue. Je kunt gewoon alles bestellen, het maakt niet uit. Of als je advies nodig hebt, of iets wat, een vraag, je kunt gewoon op die site uh, bestellen. En hun zorg dan dat er iemand het bij jou komt afleveren. Uh, het maakt niet uit of je een patat wil of een uh, tapijt. Hmm. Of iets, nou, is, uh, van, die, van die portals, zoals het heet, portals, die zang bieden tot sites. Ja. ja, en boeren? Uh, ik ook heel, uh, wat ik ook heel mooi vind, is boekwinkeltjes.nl. Want er zijn alle tweedehands boekwinkels in Nederland. Alle kleine. Ik weet niet of ze allemaal, maar ook allemaal kleine boekwinkels. in kleine stadjes, zijn er allemaal bij aangesloten. Als jij een boek wil hebben wat niet meer in druk is, dan voer je daar de titel in. Dan krijg je te horen bij wie het allemaal te krijgen dus, ja. En, ja, is. Ja, dat je. Je krijgt. Je krijgt of het uh, in goede staat is en dergelijke. ik zal veel um, veel boek mee besteld. En het gaat zeer betrouwbaar. En eigenlijk is het heel ouderwets. Maar dan wel. Je moet je voorstellen dat de boekbedrijven. de grote uitgevers en zo. dat die uh, rechtszaken gaan aanspannen tegen die gasten. En dat ze verboden worden. En dan is het nu met die taxi. Enzovoorts. En dat is alleen maar een tipje van de ijsberg hoor. Want wij, nu, wij kunnen nu alles zelf kunnen organiseren. En de grap is, wat gebeurt er nu? Het mag niet. <lacht> Meteen duiken ze erop, weet je, de, de, de business. Kijk, het, we begrijpen het van Hollywood, hè? van uh, de filmindustrie. Dat kopiëren van films en zo, dat snappen we. En de muziekindustrie. Maar als het nu over eten gaat, hè? En, en over allerlei diensten en zo. Dan wordt het toch alweer wat rader. Dat ik dus ze praten. Uh, uh, uh, uh, uh, <coughs> dus ja, ik zeg er ook maar niks over eigenlijk. De mooie service om te liften, dat is iets. Ja, zitten, bla bla. Ik geloof bla bla, bla service. En dan kun je op die site uh, kun je kijken, als jij van Amsterdam naar Breda moet, ja. of, of die rit erop staat en wie dat aanbiedt. En dan kun je voor 5 euro kun je van Amsterdam naar Breda. Ja vaart die figuur in elkaar ja. en, en dan als je oppassen jou ook nog als je niet oppas, ja, Was niet op was niet zo dat die taxichauffeurs enorme vergoedingen moeten betalen om een taxi te kunnen rijden ja dat die... doet dat niet. die figuren die hebben gewoon waanzinnige dure auto's en die moeten het geld willen uithalen die die rijden ook niet met de goedkoopste kleine autootjes nee ja, maar is... die hebben ook hele vergunningen moeten betalen ja, en, en, en anders niet ja dat, is dat natuurlijk vindt... Het is allemaal begrijpelijk. Het is allemaal begrijpelijk. We moeten allemaal doorgaan met slaven zijn van het systeem. En, en maar fijn doorgaan. Hij laat maar zitten. Hey, laat maar zitten. Ik hoef de hele evolutie niet meer. Ik heb er genoeg. Van. De hele digitale en van. Ik, ik ga het zeggen doen. Ik ga het erover op de Telram. Ja, de abacus. Ja, ik, ik, ik bedoel, het gaat uiteindelijk, het allerbelangrijkste is, is voedsel. Hè? Dus ik zie nu wel al die, die winkeltjes hier. Er is ook zo'n markt met een Q verschijnen hier op de hoek. Uh, die, die kent Willem vast wel, die, die winkel. Mark. Ja, kent... ja ken ik... Ja, nou ja, ik leef eens. Is... Alleen maar met Pimpas met kun je Ja, dat is zo grappig. Dat oh, het ver... ben, zo. <laughs> <laughs> het is alleen maar Pimpas, geen nou, allemaal voedsel, lekker, bio, ma macrobiotisch. Ja, dat bestaat natuurlijk niet maar in de winkel, maar gewoon bio en kwaliteitsproducten, van de kleine boer en uh, dat Lekkere theetjes. Er waren die Amerikanen die hier waren in de studio, Willem, die. die, ja. die, die ik stuurde ze hem, die wou wat bier hebben en zo. Dus ik zei nee, daar is de supermarkt, wees ik hem op, op Dirk. Maar hij, hij was doorgelopen, ze dus ben de markt naar binnen gegaan, had hij wat brood gekocht en zo. Voor zijn vrienden om wat te eten. En hij die zei van ja, ik was bij die supermarkt, maar ik was ook even doorgelopen en hadden ze geweldig brood. Nederlanders hebben geweldig brood. Zegt ja. hij, maar in die winkel, dat, dat waren wel uh, gasten, uh, snobbestische gasten. Kwam het op neer, wat hij zei. En hij, hij is er een maand nu of zo. Ik dacht van, gisteren van gisteren: oh, laat ik het ook even een rondje maken, kijken wat ze hebben. Maar inderdaad, zeg, wat een snobbestische publiek ook. Die, die mensen die dat wel oké, okay, maar het publiek gewoon, yo, ik voelde me gewoon een armoedzaaier. En gelukkig was me dat niet aan te zien, maar het, het was uh, echt een soort lekker land. Ik zou daar alles willen, eten, oefen en zo. Maar ik kan het <lacht> gewoon niet betalen, Willem. Het is gewoon uh, echt een soort juppentug. Ja, wel... ja, Bij de ingang is heel groot. Wat wij willen, of wat wij verstaan, is, een, is een, een goede maaltijd voor iedereen, weet je... Uh, ik dank iedereen, maar ik niet. Nou ja, bla bla. Maar, Ja, wat wil ik erover zeggen? Het is een beetje. Het belangrijke is dat er veranderingen gaande zijn. Betreffende voedsel, distributie en verstrekking, zeg maar. En dat ging eerst gingen alle kleine ondernemers dood. Maar dat ging naar de supermarkten. Daar was ook iedereen tegen, maar het is gewoon gebeurd. Maar de supermarkten gaan nu uh, ook er op een bepaalde manier aan. En eh... Uh, ja, uh, goed, sorry. <laughs> We gaan niet snel genoeg eigenlijk. Hij had al aangepast, want die, heeft nu ook, uh, die verkoopt nu ook via het internet nu zijn boodschappen. Juist. Nu is het moment aanpassen of verzuipen, zeg maar. Dus diegenen die zich nu niet aanpassen, die, die zijn er niet meer al tien en je merkt het dus, VND, Blokker, uh, noem maar op, uh, die, die, die beginnen nu. De kranten waren al bezig, de grote uitgevers, die, die, die, die, die zijn er al jaren mee bezig. Nou, dat staat niet erg aan op, het, dat op internet, de kranten. Nou, okay. ja, niet als krant. Ze moeten natuurlijk een beetje aanpassen dat het ook bij, past bij de medium en wat de mens wil. En het goede is dus dat, dat ze zich om te beginnen kijken wat willen de mensen en dat gaan proberen in te vullen. Maar ja, het punt is dat het op een commerciële manier ingevuld gaat worden. En daar komt de belasting weer bij, en dan komt dit weer erbij enzovoorts. En uiteindelijk is het, uh, het, blijft het systeem probeert zichzelf te handhaven. Uh, is het probeert zichzelf nu te moderniseren zodat ze door kunnen gaan met hetzelfde. Terwijl dit. Deze revisie is eigenlijk goed voor een totale verandering van de mens. Van, de, van hoe wij omgaan met elkaar, met, uh, we kunnen een nieuw systeem maken nu. En de, dat oude systeem, we zouden moeten dumpen gewoon, weet je. Maar ja, dat, dat, zo, zo slim is men nog niet, daar discussieert men nog niet over. Alleen de intelligentia raken het aan. Maar dit is nu gewoon de commercie die zich erover nou, buigt. ik vertellen. Dat de, de rekenen van de aarde beginnen zich uitermate ongerust te maken, omdat jij niet de enige bent die dit soort dingen aan het vertellen is. Want er is over het algemeen een groot uh, diep gevoeld genoeg om te gaan ja. tegen het geldsysteem. Dat willen we gewoon niet meer. De manier waarop banken ons behandelen, bedoel, we worden kaal geschoren, leeg gestolen. Ik bedoel. Echt ja. worden. en dat er eeuwen al heel Ja, het is, maar de rijken beginnen zich zeer ongerust te maken over deze ontwikkeling en ja. die zijn al druk bezig om zelfs uh, speciale landingsbanen aan te leggen, zodat ze konden ontsnappen op de tijd dat, op de tijd dat wij er een, een, een punt achter zetten. Als de er ja, kijk, want waar, waar komt hun geld vandaan? Hun geld komt van de ja. bedrijven. Hè? Waar halen de bedrijven hun geld vandaan? Van de producten, zeg maar. En van de mensen uiteindelijk. En dat ja. het systeem. En, en als dat gaat wankelen, ja, dan, dan gaat die hele top, die, die, die gaat vallen, zeg maar. Die, die zijn alleen maar gebaat bij dat het blijft zoals het is. een grote bel. En... Uh... Dus het, het, het oeroude verhaal van de auto die op water kan lopen. He, dat verhaal kennen we al voor het internet nog. Dat, dat, dat, dat, die, die zou er zijn, die uitvinding is er, maar die is tegengewerkt. Het wordt tegengehouden door de oliemaatschappijen enzovoorts. Die patenten worden allemaal opgekocht. Dus er worden zelfs uitvinders uh, verdwijnen gewoon en zo, weet je. Uh, en de meeste mensen worden te koop. Dat zie je ook op het internet, kan ik ook nog te bellen. Dus we hebben al meegemaakt, de ontstaan van een heleboel dingen. Uh, een gegeven opgekocht worden door een grotere jongen, door Microsoft, wat even allemaal. En uh, dan, een heleboel van die dingen verdwijnen dan gewoon. Die, wordt, die laten ze nog een tijdje doorgaan en op een gegeven worden die uh, afgevloeid. En ja, niemand merkt dat. Je weet het niet eens meer dat die dingen er waren. Uh, Bla. Ja. Maar wat ik altijd even een beetje een filosofische kanttekeningetje. Wat ik altijd erg moeilijk heb, uh, vind en heb er altijd. Komt het nou omdat die ontwikkeling een andere ontwikkeling heb ik dan in mijn hoofd dat die ontwikkeling er echt is, of komt het omdat ik mezelf ontwikkeld heb en hem dus nu beter zie of anders zie? Nou, dat, dat is. Dat is goed. En dat verschilt dus die twee. Dat is niet altijd even helder, vind ik. Nee, maar -aan, we staan in de begin van alles wat je, wat je denkt en alles wat je bedenkt. Alle theorieën die je vormt over wat jij denkt dat de werkelijkheid is. Ja, dat uh, de wereld die je ziet is uh, volledig door jezelf gemaakt. Ja. ja, dus hierbij komt ook het internet weer kijken van uh, dat de informatie die, die wij kunnen... Krijgen. En als je maar een vraag hebt, je hoeft maar in te typen, zeg maar, en je krijgt de mening van een heleboel anderen. En nog redelijk ongefilterd, zeg maar. Uh, ja. Dus de, de, de, de, de ontwikkeling nu van jou, jou en mijn denken gaat veel harder. En uh, ja, wij noemden het vroeger het cyberbrain, van de, de, de aaneengeschakelde breinen van alle mensen op aarde, zeg maar. Ja. Wordt het gewoon gedeeld met alles, iedereen? Het antwoord komt naar je toe. Je, je hoeft zelf weinig te doen. Nu moet je nog intypen in de zoekmachine, maar dat is eigenlijk hetzelfde. Dus... Wel, maar er is altijd nog wel een groot verschil tussen weetjes en wijsheid. Ja, maar het is aan jou om te bepalen of de informatie die je ziet, of dat wijsheid is ja. of. Hoe, hoe, hoe, maar. En, en als je het niet vertrouwt, dan moet je even doorzoeken. Weet je. Niet zo, hè? Nou ja, op televisie heb je ook mooie documentaires over uh, de kosmos voornamelijk. En, maar dan komen ze er ook bij, tot statements, van uh, dat, er, dat er geen realiteit is, zeg maar. Dat dat maar is hoe je er tegenaan kijkt en wat je ermee doet. En ja. dat, we, dat we, wij heel kleine stofjes zijn, weet je, op kosmische schaal. En het, gewoon, ja, we zijn in een mierenhop. Zeg maar, en dat zijn wel bepaalde me mechanismes hoe die daarin werken. Ja, en het probleem voor meisjes en, en velen, is de manier hoe die mechanismes gespeeld worden, we, okay, we mogen er maar meer te stellen, een hoop. Maar dan, je wil toch je, je eigen vrijheid hebben, je eigen keuzes maken. Zeg maar. Je wil niet gestuurd worden, uh, gewoon maar een werk bij zijn ofzo. Uh, ja. de, de, de, de evolutie heeft ons tot hier gebracht. En, Zag ik gisteren nog een, um, een documentaire op de tv over, over het uh, de manager willen afschaffen. Of iemand die gezien heb Ja. Weg met de manager, want die behandelt zijn personeel als kleine kinderen. <laughs> ja, dat is ook wel weer heel simpel gesteld. Ah, zo ja, stel ja, het ongeveer. Het is een beetje een uh, thema uh, nog, voor in dit de laatste kwartier, zeg maar. Dus, uh, de manager. Maar, die grote veranderingen. ja, managers. Je hebt toch zelf ook een bedrijf, uh, had je het vorige week over uh, wat helemaal anders georganiseerd was, een van de Australië, ja, in Australië geloof ik. In, in Brazilië. Brazilië, ja. Nou, ja. Ja, dat soort mensen dat maken nu furore, maar dat zijn ja, maar dat enkelingen. Dat zijn maar enkelingen uh, terwijl de, de grote, hoeveelheid, ook mensen zoals ons, daar hoor je nooit iets van. Want omdat de media, dus per definitie, alleen maar dat ze een soort sensatiegevallen eruit ligt. Ja. Oh, wauw, ja, kijk. Maar weet je wat het is, hè? Wij, wij denk, denken nog steeds via de media, maar het is dankzij internet, en dan willen ze ook wat aan internet gaan doen, dat zeg maar, mensen onder elkaar beginnen door te krijgen dat ze beter zelf hun instelling kunnen veranderen. Want daar kan niemand iets aan doen. Geen regering kan daar wat aan doen. En dat is, dat is massaal bezig. Mensen zijn gewoon hun manier van leven aan het veranderen. En dan komen hele bijzondere dingen uit. Zo'n ja. zo, zo, zo boeren... Stijlijst. Uh, die ineens veel meer verdienen dan ze ooit zouden verdienen met supermarkten. Door direct te verkopen aan mensen die dan veel minder betalen dan ze in de supermarkten betalen. Is natuurlijk ja. een het systeem. Maar de waarschuwing is dus en dat het Oh, en dat nee, technisch niet ze technisch, theoretisch dan niet dan. Nee, ja, nee. ik zeg het gewoon theoretisch wel, want er, ja, er, er komt gewoon een heleboel tegenwerking en ja, het is maar, maar de vraag op, op, op, op. Aan de gang. Hey, mag ik de mogen we wel een verhitte discussie hebben Nutski nee, <laughs> hey, jullie waren elkaar helemaal aan het haperen ik kon niet. Ja. Oh. Oh. Ja, want er is gewoon tegenwerking Willem. En de vraag of we winnen, deze keer, we hebben al een goede keer verloren, zullen we maar zeggen. Hè. Dus het, het is helemaal nog niet gezegd dat wij deze strijd... Nee, dat was ook een strijd. Dat bij mensen beginnen door, door te krijgen, dat strijd werkt aanverrechts. Ja, maar dan, direct uh, ze, ze moeten niet meer gaan strijden, ze moeten het dus gewoon doen. Ja, is dan dan niet u... meer gebeurt. en dan kan, niemand, dan kan niemand stoppen. Dan moeten ze Uber gewoon legaal maken, weet je. Weg met die taxi's. Ja, maar dat duurt, dat duurt nog een tijd. Dat duurt. Een ja, tijd. Maar uber, uber. heeft toch behoorlijk uh. veel winst op die, uh, die taxi-toestan. Ja, Uber is ook niet oké, uh. natuurlijk, die is en veel de te de groot. Thuis. Grabbers. Ja. Ik kan. Ik kan een taxicentraal hier maken op mijn computer van deze buurt, weet ja. je, voor oud-west. Heel oud-west, moet je een taxi, nou bel ons, weet je, hoppakee, en wij regelen er eentje. Ja, maar dat is, hm. uh, dat is een ding die ik ook al steeds Dat bijvoorbeeld mensen in hun buurt hun auto verdelen tussen vier of vijf, zes mensen. Ja. Weet je wel, ja. even kijken of je er staat. En, even, en dan, als jij hem nodig hebt, zeg maar, op een bepaalde tijd leg je er een briefje in. En dan euh, ja, wordt hij voor de rest veel meer gebruikt dan jij hem alleen zou gebruiken. Ja, maar dat werkt dus alleen maar in de marge. Hè, met kleinschappelijkheid. Ja, maar die marge die kan zich steeds meer uitbreiden tot heel veel verschillende marges. En die kunnen ze niet aan. Ja. Nee, maar als, als je iets in hype wordt, dan komt er meteen komt alles erbij. De media, maar ook de, de politiek hè, en de, de rechter en allemaal dat soort shit. Nou ja, goed. Ja, nee. nee, nee. Ja, ik, heb, ik, ik heb een vrolijke kijk op de toekomst hoor. Ik, uh, ik wijs alleen op dat er, dat er weerstand is tegen en dat er dus met geld en woords ook tegen zijn en proberen te, te werken. En, uh, ja. Dus daarvoor moeten we meer energie, meer goed, meer stuwen. En de mensen die het doen, helpen uh, om door te gaan. Ja, zeker, absoluut. Door hetzelfde te gaan doen. Ja, en hetzelfde door, allemaal te doen, ja. dat is nog ja. het beste. Ja, daar ja, kan niks tegenop. En wat natuurlijk ook belangrijk is, en dat beginnen we steeds meer te beseffen, het moment dat jij je ideeën durft te veranderen, en een veel lekkerder leven begint te leiden, dat heeft effect op het hele veld. We zijn... Hm. Wat betreft energie met elkaar verbonden en iets zo'n beetje al. Dus wat wij in onszelf veranderen heeft wereldwijd effect. We hoeven niks voor te doen. We hoeven echt niet te gaan organiseren. Dat gaat als een lopend vuurtje, letterlijk. En daar hoef je niks voor te doen. We nee. hebben heel veel proeven gedaan. Met bijvoorbeeld duizend mensen die één keer per dag in New York... heel veel liefde naar de stad sturen. En binnen een week... Was de hoeveelheid misdaden met de helft gezakt? Dat was nog nooit zo snel gebeurd. Alleen maar omdat duizend mensen één keer per dag, vijf minuutjes misschien, in het liefde naar de stad sturen. Dan moet je kijken wat er gebeurt. Op het moment dat ze weer stopten, ging het weer omhoog. En als jij de pest hebt in, precies. Dan heb je energie in dat wat je niet wil eigenlijk. Het is eigenlijk zo so einfach eigenlijk. Yes. Ja. Hé ja, jongens, wat een lekker dagje weer. Wauw. Eerlijk. Ik sta hier uh, bij 112 vandaag. De brandweer van Den Bosch heeft zojuist op de Maastrichting twee beren en een paashaas uit een vastgelopen lift bevrijd. <laughs> twee beren en een paashaas bevrijd uit? Uit een lift. Lift. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Hoeveel zinnen is Echt, het? Dat is, dat is het betere nieuws. Hè? <laughs> ja toch? Ja, dat is ja, grappig. Ja. <laughs> Kijk, dat hebben we wel nodig. Het is, uh, een beetje positief een of leuk nieuws, zoals dit. Ja. <laughs> dat hoor je te weinig. Ja, het is al 21 uur geleden, maar toch is het leuk nieuws. Ja, precies. Maakt niks uit. Uh, Maakt niks uit. Nee, ik had het nog niet gehoord. Oh, het heeft een te maken. Weet ik dacht ook al twee beren. En een. Ik dacht twee beren. Twee beren was een wonder boven wonder dat die beren smeren konden. Hi, hi, hi. Ha, ha, ha. Ha. Ik stond terug. En ik keek. Oh, oh. we oh. Oh, oh. Oh, hebben Oh, nog Oh, oh. Oh, oh. Wauw. Ja, Oh, ook wel allerlei mensen die we kenden en Dan zie je ook inderdaad dat, dat zoals je opgegroeid bent, als je ouders je behandeld hebben, dat dat een impact heeft voor de rest van je leven. Dat jij, zoals de, de manier waarop jij kinderen ziet, dat, dat blijven ze een hele leven lang meedragen. Dat heeft zo'n impact, jongen. Dat is echt te gek. En, dan zie je zoveel gevallen om je heen waar het zo duidelijk is, waar het vandaan komt. En, ook niet te stoppen lijkt, hè? Ja. Tja. Ja. Die mama en die papa. En die broers en die zusters. Oeh. Bijvoorbeeld kinderen die geadopteerd worden. Oeh. Dat is ook niet gering. Die brengen een lading met zich mee, jongen. Oh, een onbewuste lading die voor de rest van hun leven blijft doordraaien. Bo. Wow. Het gevolg, dat wil je niet weten. <laughs> Real lucid. Okay. Mm. Nee, jongens, we hebben nog 7 minuten. Ja, ja. 8 minuten. 8. Ja, hier nog 8, zou ik zeggen. 8, ja. Nou, 7. 8. Hier nog 7. 6. Ah, tijd bestaat niet, hè? Tijd. Tijd bestaat niet, maar... Om 1 uur dan kunnen we... Verder praten op de radio. Ja, stel voor dat, dat ik een programma zou gaan doen. Het begint nu na Willem. Ja. Ja, dat houdt toch niemand. Eerst. Oh, nee. Eerst, Guus. Nee. eerst Guus en dan Willem met ons allemaal. Ja, ik nee, wil nou, eigenlijk, nou, ik, ik eigenlijk nog reageren op. Phil. Uh, hoe moet ik het uitspreken? Phil. Ja. Yeah. Op, in, in maar, zin, uh, maar de, ja, heel kort, uh, gewoon, uh, ik, ik voelde heel veel, veel overeenkomsten Maar wat zij vertelde, zij over, ze maakte films enzovoort, maar ze nam ook geluiden op en voor haar ging het, ze gebruikte het woord, niet alle woorden, maar ik gebruik het woord vorm daarvoor, van dat van alles en ook films, en alles, alles heeft zoals een vorm. En... Het interessante ja. is eigenlijk de, de, de, alles wat daar buiten plaatsvindt, zeg maar. Hè, of de, de verandering. De voortgaande verandering van dingen. Nou, ik weet niet. Het gaat gewoon alweer weer te ver. Zie, daar heb ik mensen een uur voor nodig. Zij wist het heel mooi samen te vatten allemaal in een uh, uh, <lacht> uh, korte. Maar Daarvoor is zij een kunstenaar ook, zeg maar. Dat, dat maakt een kunstenaar ook dat, dat ze met een kort verhaal kunnen aangeven, dit en dit is wat ik doe, en waar ik mee bezig ben. Uh, ja. Nou, Phil, uh, nou, kom je nog eens langs, ik <laughs> ja. ja, heel graag. Ja, het is me echt uh, waar genoegen. Het is echt hartstikke leuk om jullie ook zo te horen praten, eigenlijk. Dank okay. ik, ik, ik ben heel erg een toeschouwer altijd, een toehoorder. Ja. <laughs> en uh, ja, ik hou er heel erg van, dus... Uh, ja, dankjewel. Ja. ja, het was leuk om, jou, uh, om je verhaal te horen. Ja. En succes daar allemaal mee. ja dat, uh, ik, ik, ik, ik, ik ga weg. Gaat zo door. Ja, dankjewel. jullie ja, ook, ook leuk. Jullie ook. Ja, dat was echt leuk. Ja, hartstikke mooi. Ja. Yeah. Ja. Ja, ik begon met, uh, met... Ook met... Geluidsopnames overal maken, ook op straat. Ik had altijd recorder bij me, maakt niet uit. Concerten, ges gesprekken, uh, paden die langslopen, maakt niet uit. Alle... En op de radio ging ik daarmee mixen. weer, ik Ging oh. nieuwe collages maken, uh, uh, soundscapes, zeg maar. Eigenlijk ja. films maken op radio. Uh, oh, ja, dus een soort spelen, maar dan. Ja. Niet met dialoog, maar alleen maar met geluidseffecten, zeg maar. Ja. Ja. Bij dialoog wordt ook tot geluid, zeg maar. Dus je hoort wel stemmen. Ja. Maar inderdaad, waar, waar ze het nu over hebben, dat, die essentie die haal ik dan ook uit. Nee. Omdat het, het gewoon om de het film die je inderdaad maakt in je hoofd. Uh, ja. ja. Ja. En eigenlijk is dat ook heel rijk, alleen audio. Omdat het, niet, het beeld wordt niet ingevuld. Dus je hebt een enorme groot gedeelte in je ja. hoofd dat wordt uh, aangesproken, ja. dat vind ik heel mooi, ja. Ja. Een radio en een audio, ja, heel mooi. Ja, ja dit, kijk, we zitten nu op het internet, er is eigenlijk al geen radio meer, maar toch, ja. weet je, het effect wat, wat er gebeurt is hetzelfde, alleen audio, en het, het laat je vrij om te kijken waar je wil. Om ook wat andere yes. dingen te doen. Het is ook mobieler. Je kunt door je huis lopen. En die audio is bij je. Dus ja. je hoeft ook niet meer gefixeerd om een stoel te zitten. En te kijken naar het beeld en zo. Ja. En in die zin zal radio nog heel lang bestaan. Ja. Net als chatten. Het IRC wat we hebben. Dat was van het begin van het internet. Dat is sinds begin jaren tachtig. Ja. Dus ook al 30, 35 jaar oud. Maar dus radio. Uh, gedoe, <laughs> dat, ook al zitten we op heel andere media, andere ja. nieuwe hypes, de, dat radio ga, zal ook gewoon doorgaan, uh, dat weet ik zeker. Ja. ja, dat kan niet anders. En uh, wat ik ook, doe ik ook ineens denken, uh, vroeger was er een radioprogramma, geloof ik, en dat, dan zat je met, uh, het ging over kunst, en dan zat je met een schilderij op schoot, en dan keek je ernaar, en dan werd er in het radioprogramma, werd er over verteld. Ah. He, op een kunstbus. Kunstbeschpil... Oh. Je op abonneren, dan kreeg je elke week kreeg je een, een reproductie in huis. Het op de achterkant een, een, een uitgebreide tekst erover. Het was erg mooi. Oh, en, uh, dus, ik heb ik heb mijn vader die had dat toen in uh, het eerste deel. En zo heb ik uh, Escher leren kennen. Ja. En mooi is dat. Want is dus een hele mooie benadering, ja, vind ik inderdaad. Dat je iets op schoot hebt en dan. Ja, dat je daar dan later. Ja. ja. Ik, ja. Heb, uh, ik heb ook een keer het genoegen gehad om Escher te kunnen ontmoeten. Ben ik naar een uh, college geweest waarbij hij uh, een gastcollege kunstgeschiedenis gaf. Oh, daar kwam oh. hij uh, en dan stond hij op het podium. Hij had ook uh, van die uh, bolle vijf meegenomen. Waarin die dieren die in elkaar overlopen. Wat die. Ja, snel, nou, snel. Nog over... een seconde. Oh, vijf seconden. Nee, seconden. Nee, nee, nee, nee, nog een ander oh, oh shit, dus dat is <tomt> nog één minuut extra. Nee. Ja, ik ja, was. Hoort... Oh, oh, oh. oh ja, twee oh. nee, oh. nee, nee. Bedankt, bedankt. <laughs> hey, wat stukje er was. sunset. Geweldig. Stoffijn. Guus, donag het Nutski, een Ach, Wacht jongens. Geweldig. Het was weer aangenaam. De Lin, Jeroen, hey. Guus. Dat is de Het was heerlijk. Het was gezellig jongens. Het was ja. zeker gezellig. Ja. Ja, ja. Groeten iedereen. Ook op de ja. tech. Ja. Ja, Ik was... ja, was... Jeroen. Doei ja, was... doei. Doe. Ja, Doei. Ja, en nu zijn we eruit. Ja, begin keer. Nemen ja, en meer. Nemen, oh, nemen. Nemen en meer. Ja, Ja, je favoriete onderwijsdraad. Opletter. Nou uh, ja ja ja, meme, niet favoriet, maar memes zijn heel belangrijk. Want we draaien ja. op. Ja, ik, ik had hier nog iemand aan de computer die eigenlijk altijd ruzie kon maken met mics. Me. En dan kijk nou, typ nou ja. gewoon eens dat woord in de dat die, die, meta, meta